Dames en heren jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment uh, Klaas Wassenaar, hey. David Verburg en Peter Beukelman. En, uh, mijn naam is Jonge, Jongepier en wellicht kom misschien, komen er misschien nog andere mensen bij. Je, je weet maar nooit. Maar laten we eerst even beginnen met uh, de prijsvraag van vorige week. Die is, uh, zeg maar, uh, nog niet verbaal, maar wel uh, via social media... <laughs> We hebben vernomen dat er iemand uh, het antwoord weet. Zijn naam is Juan van Hinkel en misschien uh, komt hij er nog bij. En anders uh, volgende week. Want uh, ja, uh, Klaas, uh, er was wat uh, bij. dat is een bepaalde eis. Ja. Nou ja, het moet wel even worden uitgesproken. Het hoeft niet uh, als één woord. En ook niet als formule, maar gewoon even uh, benoemen. Oké. Okay. En ik dacht dat uh, na het noemen van dat getal... dat we ook nog even konden ingaan uh, ja, op, hoe, op de andere zaken. Ik heb wat uh, berekeningen zitten doen. Yeah. Uh, dus, uh, want ik, we hebben het een keer over gehad. Ik weet niet of je dat ook in een uitzending hebt gebruikt. Maar ik had, uh, voor de grap had ik zeg maar custom codes... Had ik vertaald naar uh, private keys. Mm -hmm. Dus dan uh, ging ik gewoon een woord of een zinsnede of zo ging ik gewoon vertalen uh, naar 1 uh, en een nullen. Of naar uh, een eigenlijk. En dan een uh, hash en een uh, private key van maken. En dan kijken of er ook iets op stond. Ik weet, misschien heeft iemand op een flauwe <laughs> code, heeft die een of ander hier staan. Maar ik, Tot nu toe heb ik nog niks gevonden. Maar toen uh, zei Johan van: oh, kan je gewoon zelf uh, <laughs> private keys gaan proberen? Nou, dat kan natuurlijk. En, uh, maar de kans dat je zomaar, hè, want, de uh, private keys worden gewoon gemaakt, uh, eh, het zijn we op verschillende manieren mee, kan bij spreken gewoon. Uh, 256 keer uh, random een 1 of een 0 bepalen. En toen had nou, ik denk van: als je een, uh, zeg maar een computer laat uh, controleren of er iets op een bepaalde private key staat, hè, dat kost tijd, je moet een check doen, uh, controleren of er wat op staat. Zeg voor dat je dat duizend keer per seconde doet en je laat dat alle mensen op de hele wereld, 7 miljard, laat je dat met duizend computers tegelijk doen. Dus duizend, ja. iedere persoon op de wereld heeft duizend computers en die doen duizend keer per seconde zo'n gok om te kijken of er wat op staat. En dat doe je duizend jaar. <laughs> Dan, dan, kun je nog niet eens, dan kun je nog niet eens in procenten gaan uitdrukken. En dan, dan zit je zo ver achter de komma. Met het aantal mogelijkheden wat je hebt geprobeerd. Dat het eigenlijk oninteressant blijft. Ja. Maar zelfs als je die efficiëntie dan zeg maar een triljoen maal vergroot. Dan nog steeds ben je nergens. Dus dat vond ik wel interessant. Maar het zal, die grote getallen is soms heel moeilijk voor te stellen. Hoe, ja, hoe veilig dat is. Ja. Ja, ja. Nou, in ieder geval, ik heb net even gechat met, uh, de, met de winnaar. En uh, ja, hij is zelf ook niet helemaal zeker van zijn antwoord. Dus, uh... Oké, okay, Nou het gaat hij maar gewoon uh, de nullen noemen hoor. Ja, ik heb, ik heb gewoon gezegd van uh, neem maar gewoon even contact op met Klaas. Dan, uh, ja, ja. ja ik, uh, Kijk, het is uh, ja, 2656 en <laughs> dat is het maximale nummer van uh, 256 bits. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook dat nummer niet verluist weet. Maar er is een. Uh, ja, je, hebt, je kunt het aan al nummer, uh, nullen van de wetenschappelijke notatie kun je uitspreken. En dat is op zich wat mij betreft voldoende. En dan krijg je een beetje een idee. Het is op zich ook interessant als je weet hoeveel het heet. Ik weet het even het niet uit mijn hoofd. Maar er zijn wel eenheden die... Uh, die elk duistertal, we hebben een uh, miljoen, miljard en zo. Maar dat gaat, uh, dat, dat gaat heel ver. Dus er is wel een woord voor. Maar... Ah, oké. Okay. Maar goed, um, laten we gaan, uh, gaan beginnen met uh, de goud, zilveren, bitcoins en de staatsschuld meten. Uh, ja, laten we even gewoon beginnen met goud. 12,76 dollar per vat uh, per goud. Oké. Okay. En uh, de olie, is daar nog iets mee gebeurd? De olie? Die, uh, ja, die gaat dan uh, een beetje omhoog. 54 zit die nou, okay. hoor. Uh, uh, uh, en goud en zilvering vandaag ook omhoog. Dat was vandaag, uh, vet, het is vandaag een vet dag. Dus er komt weer een opmerking uit over uh, ja, hoeveel geld ze gaan drukken in Amerika. De marijuane index is, die, die is ook in één keer gestegen. Die is gewoon keihard bam, met een lijn uh, lijn in één keer omhoog geschoten. En die staat nu op uh, 119 punten. Ja, soms gaan we even de Bitcoin noemen, maar daar hebben we heel veel over te vertellen. Dus... Uh, we doen eerst nog even de staatsgoedmeter. Die staat op 477,4 miljard in het rood. Ja, dan komen we bij uh, de bitcoins. Ja, die zijn flink gestegen. Ik ga even kijken wat die, uh, hoog die vorige week stond. Nou, vorige week stond die op uh, 4800 uh, euro'tjes en nu is die gewoon met uh, 800 euro gestegen. En meer zelfs hij staat bijna op 5700 hij heeft net op 5700 gestaan hij is weer ietsje gezakt naar uh, ja, 5660 eurotjes ja. ja, waar zal dat allemaal door komen nee ik las vandaag bijvoorbeeld dat ja er is sowieso een, een future is er gekomen maar ja dat kan je wel zeggen ja. En moet je daar blij mee zijn met futures, want ja, bij de edelmetalen, daar ze dat helemaal kapot, omdat ze, ja, veel goldbugs die zeggen van ja, die hele, die hele goud- en zilvermarkt, die wordt via de futures, wordt, het, uh, wordt er allemaal virtueel goud ingedumpt en daardoor houden ze de prijs laag. Ja, ik twijfel over het wel of dat langere termijn mogelijk is. Maar ja, als ze niet geleverd hoeft te worden, dan kan dat wel. Uh, en uh, ik las ook dat Iran uh, zich gaat voorbereiden, of de Iraanse regering, die wil het uh, land voorbereiden om Bitcoin te gaan gebruiken. Ik weet niet of dat nou noodzakelijkerwijs een goed bericht is. Ja, want Iran, voor heel veel mensen, is dat een uh, verkeerd woord: Satan. Ja, dus dan heb je, zeg maar, Satan gaat Bitcoin gebruiken en dan, ja, dan zou dat misschien wel een negatieve klank kunnen hebben. Maar, op nee, staat, maar er is zijn natuurlijk veel, veel, veel familieleden in het buitenland. De hier, die willen dan hun familie wat geld sturen. Ja. En dat kan eigenlijk niet meer, omdat het hele banksysteem er tussenuit gegooid is. Dus ja, dat betreft is het een goede oplossing. Het is logisch veel van die dat landen, hoor. ze zo'n oplossing kiezen. <coughs> zie je wel veel, veel hoor. dat uh, mensen die uh, ja, bepaalde waarden willen overdragen naar mensen in een ander land. Vooral als het, uh, ja, als het banksysteem daar wat, uh, ja, dat, wat heel duur is. Voor sommige mensen kan het heel duur zijn. Dat soms uh, loopt dan in procent, soms wel boven de 10% om een bedragje af te maken. Nou Dan kan bitcoin op zijn eens wel een goede uitkomst uh, bieden voor die mensen. Ik zie er niet zo'n probleem in dat uh, Iran, dat, uh, wat dan bij de meeste mensen een schurker staat, is dit gaat doen. Want kijk, de overheid wil het toch al verbieden. Dus nou ja, als, ze hebben alleen maar een argument meer om te gaan verbieden of tegen te gaan. En dat hebben ze eigenlijk niet nodig. Uh, ze kunnen toch al roepen witwassen, drugshandel, uh, uh, terrorisme en het en uh, ja, het proberen dicht te gooien. Het punt is gewoon dat ze dat niet kunnen. Ik denk dat bitcoin eigenlijk tegen de verdrukking ingroeit. Juist dat dit soort dingen. Ja die geven gewoon een extra stuk markt erbij. En eigenlijk is dat ook een foute aanpak. Want wat je ziet is dat uh, bitcoin eigenlijk een beetje af is. Voor die criminaliteit. Het is niet meer de beste coin voor criminelen om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En uh, ja, wat je dan krijgt is dat je als je bitcoin wel gaat aanpakken. en privacy coins, in het geval dat het voor de criminele om privacy gaat, ja, dan, dan zijn duw je gewoon... alleen maar naar de privacy coins. Precies, dan maak je dat sterker, dus dan maak je eigenlijk een infrastructuur die er al is, ga je eigenlijk uh, ja, een beetje opkloppen. En dat is uh, ja, het, het enige nadeel uh, wat criminelen zouden kunnen hebben, is als ze de omwisseling naar bitcoin vanuit die currency nodig hebben voor hun doeleinden, dan uh, zou het misschien... Ja, zou het ze misschien kunnen treffen als bitcoin op een of andere manier wordt aangepakt. Maar het aanpakken van bitcoin is ook al heel lastig. Hé, ik denk dat je vooral uh, ja, het, het, het dagelijks leven waar mensen zeg maar uh, iets moeten doen met zo'n coin. Nou, dat, dat kunnen ze echt, daar kunnen ze gaan pakken. Dat uh, kunnen ze als je bijvoorbeeld ergens uh, voor fiat geld wil omwisselen of zo En opnemen, dat soort punten. Maar ik denk dat uh, de structuur van uh, de blockchain is best wel lastig aan te pakken. Als je gewoon onderling bezig bent erop. Ja, dat kunnen ze doen. Ze kunnen net zoals in New York zeggen... dat iedere zaak die, die wat met bitcoin... die bitcoin accepteert... die moet een uh, vergunning hebben. Ja, precies ja, Die vergunning denk. hoort dan... ja, hoort dan allerlei uh, identificatieplichten... en dat soort dingen... outslides bieden. Ja. En dan, ja, dat kunnen ze, dat kunnen ze inderdaad doen. Maar ik denk dat dat... het hele punt is... het groeit tegen de verdrukking in. Dit, dit, uh, en het, eh, hoe meer je de nadruk erop legt... dat de overheid het wil verbieden, hoe meer mensen denken van... oh, nou, dan moet ik het kennelijk hebben. Want, want wat is dan van hun... ja... De, Euro. Mm -hmm. zij, zij hebben de euro en, en mensen voelen gewoon aan, denk ik, dat als, als alle deuren gesloten worden naar euro-alternatieven, dat, dat, je, dat je vooral weg moet zwemmen bij de euro vandaan. Ja, dat weet ik niet of dat zo is. Ik denk dat uh, dat, he, voor, uh, dat, dat geldt voor de, de randverschijnselen, dus die uh, mensen die altijd in de 2% groep zitten, die daar buiten valt. Ik denk dat voor de rest uh, nog steeds euro, hè? De, bijna niemand, uh, ik ik hoor wel eens uh, misschien dat mensen zich zorgen maken over de euro, maar nauwelijks, nauwelijks mensen nemen stappen om een pensioen wat eigenlijk alleen maar in euro's wordt uitgedrukt om daar iets mee te doen. En voor het geval dat die euro nee, misschien waardeloos nee, is. Het is natuurlijk ook, ik, zelfs bij een cruise met libertariërs zit, dan zou je verwachten dat heel veel mensen daar bitcoin hebben. Maar ja, er zijn dat er zei, nog ja. Een, ja. een heleboel, die zijn erover. over, ja, ik moet er nog in verdiepen en ik moet, nog, uh, moet er nog uh, beter naar kijken. Dus ja. ik denk dat het nog heel marginaal is, maar het, het ja. punt is gewoon dat hoe meer je iets hoe meer je dit probeert te onderdrukken, hoe meer mensen denken, oh, het moet kennelijk wel heel goed zijn als ze dit proberen. En, en ze, ze, ze horen natuurlijk ook alle koerstijgingen en uh, hoeveel de prijs mogen gaan is. En dan ik wordt denk, ze tegelijkertijd ja. verteld dat ze eruit weg moeten blijven. Dan, dat, dan gaan er een beetje alarmbellen rinkelen. En ik denk dat hoe harder je dat doet, hoe ja. meer mensen het neiging hebben om naartoe te gaan. Ik denk dat dat wel waar is. Maar ik denk dat nog één ingrediënt uh, uh, ontbreekt en dat is zeg maar, uh, wij als kleine Randverschijnselgroep, hebben eigenlijk al vraagtekens om bepaalde redenen bij Fiat Geld. En over hoe de instanties dat controleren, daarmee omgaan. En ik denk dat er uh, om dat helemaal compleet te maken, dat beeld wat jij schetst, is denk ik een gebeurtenis nodig waarbij die euro, de waarde van die euro wankelt, waarbij het onzeker is, waarbij je het ja, voelt. Je. Zo echt van oh jee, misschien kan ik een probleem als ik alleen maar geld heb. Ja. En als dat één keer gebeurt, dan is het hek van de dam, denk ik. Als dus mensen één keer hebben gevoeld van... oh, ik heb wel geld, maar oh, misschien red ik het daar niet mee. Dan, kan er, dan kunnen er allemaal gekke dingen gebeuren. Ja, toch nou, vragen we lang... dat ook af. Ik weet dat, dat in Argentinië was er iemand die probeerde dit te promoten. Ik weet niet of het goud of zilver of bitcoin was. Maar ja, het was ook bitcoin. En, en mensen die durfden er toch niet op over te stappen. En toen nee, zei vaak hoe vaak ben je naar nou alles kwijtgeraakt? Ja. ja, vier keer. Dus die zijn, die zijn al vier keer in hun hele leven alles kwijtgeraakt. En toch durven ze niet op het alternatieve over te stappen. Nee, oké. Okay. Maar zo, je snapt wat ik bedoel. Ik denk dat het... Ja, dat, die kant heb je altijd. Maar ik denk uh, de andere kant op, hè, dat mensen die misschien wel in staat zijn om, om er soms om zich heen te kijken, die hebben wel nog iets nodig, denk ik, voordat dat echt op grote schaal gebeurt. En uh, ik, ik denk ook dat het uh, nee, ik denk, ik, het is denk ik lastig om er een uh, brood mee te verdienen. Maar eigenlijk zou je heel makkelijk ja, dat, dat die toegang tot bitcoin zou eigenlijk makkelijker moeten. Want eerlijk gezegd denk ik ook dat het gewoon te ingewikkeld is. Het is heel moeilijk, moeizaam. En uh, ik denk dat er best nog wel veel terrein te winnen is om dat eenvoudig te maken. Ja, waar je, je zou misschien kunnen zeggen... het is niet zo moeilijk... maar ik denk dat het heel erg moeilijk is... ten opzichte van normaal geld. Ja, dat uh, voor dat als je thuis zit... naar de keuken... oh, ik heb iets in de keuken laten staan... oh, ik heb geen zin om naar de keuken te lopen. Dat kan al te veel moeite zijn. Nou, eenvoudig dat is bitcoin enorm ingewikkeld. Dus ik denk dat daar nog heel veel terrein te winnen is... om bitcoin heel makkelijk te maken. En ik denk ja, dat... Uh, ja, we hebben, Het is maar een randverschijnsel. En het is denk ik heel moeilijk om daar je brood mee te verdienen. Om te dat zou het eigenlijk het beste zijn. Je zou eigenlijk moeten kunnen verdienen aan het idee... dat je bitcoin heel toegankelijk maakt voor iemand. Ja, maar dat kan ook niet opgeschaald worden. Want je, kan, je zit nog steeds met bitcoin... met zeven transacties per seconde wereldwijd. Ja, nee, maar nu dus, zit je dus... alweer in een bepaalde richting te denken. Ik denk dat dat, dat is een... Dat ze zorg verlaten, dat komt vanzelf. Ik heb genoeg vertrouwen erin dat als dat een issue wordt, dat daar wel een oplossing voor komt. Kijk, het, het gaat er meer om dat gewoon puur dat je bitcoin nou, gaat naar scopen, gaat naar storen. Op een manier dat je niet eh, ja, afdwaalt of van terug weg, wegstapt. En, en dat je toch ook niet te veel risico loopt dat je het fout doet of eh, dat soort dingen. Ik denk dat daar gewoon nog een heel gebied zit. Daar is gewoon heel veel terrein te winnen. En dan uh, denk ik dat het zelf van... Nou, we moeten meer transacties per seconde kunnen doen. Dat komt vanzelf. Ja, vanzelf, er zijn wel al die forks over geweest. Er zijn hele weten lopen daartussen. Verschillende kampen en fracties. En, en over specifiek dat probleem eigenlijk. Het schalingsprobleem. Er zijn hele conferenties ja. over schaling. Ik denk dat het nog niet zo voor de hand ligt. Uh. Nee, dat ben ik wel met je eens. Ik snap ook wel dat het heel gevoelig ligt. Maar... Um... Dat zijn mensen die zoeken een oplossing voor een probleem wat nog niet echt bestaat, in mijn ogen. En, en dat is typisch een eigenschap van techneuten. Dit zijn van die wereldvreemde programmeurs waarmee ik elke dag van mijn leven of uh, heel vaak te maken heb gehad, in ieder geval in het verleden. En uh, die kunnen dat heel goed aan, dit soort dingen. Die kunnen heel goed mooi gaan praten over hoe het beter zou kunnen en die kunnen allemaal vorken van maken. Maar dan ga je dus een oplossing verzinnen voor, oh we moeten meer transacties hebben voor iets waarbij iedereen eigenlijk nog, die het zou moeten gebruiken, zoiets heeft aan is het eigenlijk te ingewikkeld. En ik denk dat je dan de verkeerde kant op gaat. Ja, uh, daarom denk ik ook dat het probleem is, er is niet veel te verdienen in bitcoin uh, aan het toegankelijk maken ervan. Want dan zou het in één keer opgelost zijn. Als je op een of andere manier geld kon verdienen door mensen makkelijk toegang te verschaffen tot bitcoin, als je daar rijk van kon worden, rechtstreeks, hè, niet indirect rijk, omdat het dan mogelijk op een latere termijn in waarde stijgt, maar direct op dat moment als je die handeling voltooit, dan zou het heel snel, uh, dan zou het echt gaan rollen. Maar ja, er is nog helemaal niet die, die adaptatie is er nog helemaal niet in, in een normaal publiek. Heel veel van die dingen die leven bij 2% van de mensen of misschien nog minder. Eigenlijk is het heel terecht om te zeggen, van, misschien moet ik daar niet in betrokken raken. Dat hangt er even vanaf. Ik denk zelf dat het wel verstandig is, uh, omdat je dan uh, niet met alles wat je kunt en uh, doet, maar... Ik denk, ik kan heel goed begrijpen dat heel veel mensen zoiets hebben Maar nou nee, wij hebben een ander pad, we hebben bepaalde doelstellingen. En om dit randverschijnsel erbij te betrekken, dat is onze resources niet waard. Dus ik denk dat, ja, die toegang, dat moet worden vergroot. Kijk, en als dat komt, zegt voor de komen mensen, het is, wordt een normaal iets wat je adopteert. en er komt echt concurrentie. Want er zijn veel coins die zijn al veel beter in transactiesnelheid en kosten. Als je dat gaat voelen, ja, dan is er een incentive om daar iets mee te doen. Bijvoorbeeld dat je uh, Bitcoin wel kunt. Volgens eh, mij heet dat Lightning Network. Er zijn in ieder geval en je hebt ook uh, Atomic Swap. Dus zijn best in de techniek zijn er nu mooie handvaten, denk ik. Als je de tech uh, wilt, dan kun je gewoon ervoor zorgen dat je wel een crypto omgeving hebt, waarbij je snel dingen kunt doen en waarbij je toch uh, ja, bepaalde, misschien bepaalde munten naast elkaar gebruikt. Ja, je ziet nu al dat het een probleem is. Dat, uh, ik hoorde al iemand zeggen van nou, ik durf eigenlijk bitcoin niet meer aan te bevelen bij mensen. Omdat ja, de wachttijden nu al best wel behoorlijk kunnen zijn. Ja. Uh, en ja, ik denk dat het, dat het wel degelijk een probleem is. Ja, het kan altijd nog wat makkelijker, maar zo heel moeilijk is het ook niet. Ik laatste een praatje gegeven en daarna wat mensen wat bitcoin gegeven. En dan uh, oh, ja, ja, installeer is, je, is is je een uh, wallet voor op een telefoon. Het is allemaal niet zo ja. heel erg ingewikkeld. Maar ja, het is wel zo als je het echt een beetje veilig wil doen. Dan, uh, dan, dan moet je inderdaad met pen en papier bijvoorbeeld die, die woorden opschrijven. En die moet je niet uh, met, een wat, met een fotootje maken en dan uh, naar, naar iemand sturen over WhatsApp of zo. Dan, nee. uh, omdat je die wel vertrouwt. Dat is natuurlijk niet uh, de manier om dat heel veilig te doen. Maar, <coughs> uh, maar dat is nog een beetje... Misschien een beetje lastig. Dat, moet je eigenlijk. dat kan je niet zo even in een café doen. Je hebt een peer nodig, je moet die woorden opschrijven. En zo. Nou, wat jij zei, ik vind dat op zich wel een leuk idee... Dat je, dat je mensen gewoon wat bitcoin stuurt... zodat ze ermee in aanraking kunnen komen. Ik denk dat dat heel goed werkt. Maar dan zit je precies aan de andere kant en dan kost het je dat. Ja. Oh, en het is wel goed. Maar uh, ja, ik denk om die hele diepe marktpenetratie te bereiken... moet het je wat opleveren. Want dan kunnen egoïstische mensen... <laughs> in plaats van altruïsten zoals jij... <laughs> Kunnen dan gestimuleerd zijn om het te verspreiden. Ja, Dennis zei hierover, die had het ook wel eens gedaan. En die zei van ja, de meeste mensen, als een jaar, jaar later komt, dan zijn ze het kwijt. En dat is eigenlijk ook mijn ervaring. Mm -hmm. Tot nu toe geweest. Als ja. ik wat bitcoin uh, gegeven heb aan iemand op telefoon, dan zijn ja. ze het meestal kwijt. Hè. Nou, ik probeer wel eens. Uh, met, ja, ik, ik heb het uh, in kleine kring. Hè. Uh, ik snap bijvoorbeeld niet dat uh, ja, we gaan ook niet over andere dingen praten. Nee. Ik, ik heb wel eens gedaan met mensen die bijvoorbeeld aan bepaalde dingen hun geld verspillen. Dan zeg ik wel, nou je kan ook, uh, ik, heb, ik heb het wel verteld met het gokken. Ik vind als mensen gokken, nou beleg het dan in een start-up of kopen coins voor. En dan ben je ook aan het uh, gokken. En dan doe je het in ieder geval uh, richting mensen die ja, wel degelijk ergens voor staan. En die er wat van proberen te maken. Hè? Dus dat is misschien uh, moreel, is het beter. En het kan ook echt wat opleveren. Terwijl gok, eigenlijk per definitie, een systeem is om geld uit jouw je, je bezit weg te halen en um, ja, ik, ik merkte toch en misschien had ik ook het geluk mee maar ik heb wel eens, uh, ik heb het ook al verteld maar ik, dan doe ik het gewoon voor dan koop ik wat voor mensen, maar nou, als ze dan binnen korte tijd uh, er ook echt beter van worden dat, dat is wel, werkt wel aanstekelijk natuurlijk maar uh, ja, uh, we hadden het even over de stijging van de bitcoin uh. ja, het is helemaal gek ik, ik, <laughs> allemaal goede. ik geloof ook dat China heeft gezegd dat ze weer wat uh, uh, opener gaan staan, voor, uh, dat ze iets minder restricties, restricties gaan doen, Tenminste, Richting Bitcoin. Chinese... Volgens mij de Partijbonds hebben weer een lekker uh, voor een laag prijsje Bitcoins ingeslagen. En dan mag, <laughs> mogen de plepsen weer. Wat sommige mensen zeggen. Er, er, er, er is vast wat Bitcoin geland van de. Van de grote exchanges in hun, uh, in hun uh, eigen wallets. Zo, so, zo so corrupt daar, dat is uh, vanzelfsprekend. Ja, uh, ik zie, zei dat hij de corruptie zou gaan aanpakken. Dus dan weet je, ja. het tegenovergestelde het verhaal is. Zeg altijd het tegenovergestelde van wat ze van plan zijn. Ja. Ja, ja. Maar ik denk dat ook wel dat uh, de realistisch gewoon geldstromen gingen veranderen. Kijk, als jij je uh, hele land uh, ja, wil tegenwerken, dan kan het best wel zo zijn, want de Chinezen houden er niet van als geld wat eerst in Chinees. Uh, handen circuleert, dat dat over de grens gaat. En dat uh, risico hadden ze nu. Nou, in principe is het niet echt uh, grensgebonden natuurlijk, maar ja, ik denk dat het idee dat heel veel van die activiteiten die eerst in China plaatsvonden, dan naar Japan zouden gaan of Korea, Hongkong, dat, dat, dat sprak ze ook niet aan. Waar zijn nog mensen hier die denken dat de Segwit uh, 2X uh, vork dat dat er misschien mee te maken heeft? Want die, die ging wat vroeger van start dan verwacht. Men had eerst 20 november gezegd en dat is nu al 13 november. Misschien nu al, al eerder. Hoor. Ja, ik, ze hebben zo'n bloknummer genoemd, waarbij dat dan, hè, dat bloknummer, dat moet dan een bloknummer zijn of een bloknummer daarna, moet dan een bloknummer zijn wat groter is dan 2 mb En uh, dat bloknummer, dat is nu iets minder dan 2000 verwijderd. Dus ja, met 144 per dag kwam ik ongeveer uh, zelf heel snel gerekend op de dertiende uit, wat dan zou gaan gebeuren. Of dan, tenminste dat dan dat bloknummer moet worden gemijnd. En um, die software, de software schijnt al te draaien. Het is dus zo die uh, deposit. Ik weet niet in hoeverre dat compleet wordt geacht. Maar die deposit van die code is al geïnstalleerd. Kijk, ja, miners kunnen gewoon alleen maar zeggen dat ze het doen en niet echt installeren natuurlijk. Maar er zijn ook al best wel veel die hebben in ieder geval als signaal hebben gegeven dat ze het gaan uh, gebruiken. En ik geloof dat heel veel uh, anderen ook gewoon van plan zijn om gewoon te gaan doen wat maar de overhand krijgt. Dus het aantal mensen wat niet die verandering wil, is, hè, als echt principieel, is relatief maar klein. En dat ook weinig grote miners tussen, maar aan de andere kant ja, is het bij miners, uh, ja, die hebben de op zich, willen dit misschien wel. Maar die zullen over het algemeen toch doen uh, wat het geld oplevert. Dus uh, ja, het is wat dat betreft wel spannend. Maar ze gaan allebei voor om bitcoin te zijn en uh, of de officiële bitcoin te worden. En ik heb vorige keer al gezegd ook, en ik denk dat dat nog steeds een rol speelt. Dat als ze alle, als al beide blokken uh, of alle beide chains zeg maar dezelfde complexiteit aanhouden, maar de miners kiezen echt overweldigend voor een van beide, kan het dus heel lang duren voordat die in die andere chain blokken worden gemijnd. En ze hebben het nu al over dat. Uh, ...de mogelijkheid om, zeg maar... ...tussen die blokken te gaan switchen... ...en op die manier misschien bepaalde... ...op beide kanten bepaalde dingen te forceren. Er, er wordt heel veel over gespeculeerd... Gespec ...wat de miners kunnen doen... ...en misschien is het ook wel uh, ja, een teken aan de wand... ...dat dat dan toch een zwakte is... ...die je uh, krijgt van die miners. Even voor de mensen die er niet, uh, totaal niet weten... ...waar we het nu over hebben... ...de miners zijn zeg maar de producenten van de bitcoin hè? Ja, die minen een blok... ...en uh, de, die bloks hebben een bepaalde moeilijkheid... ...dus uh, je hebt zeg maar... Bepaalde veel computerkracht nodig om een nieuw blok te maken. Ja, dat de... wordt steeds moeilijker. Ja, dat is heel moeilijk. En op dit moment is dat zo dat zeg maar uh, een miner, die kan bij wijze van spreken, ja, hele, hele hallen vol hebben staan met toegewijde computers die puur berekeningen maken voor Bitcoin. Ja, dus dan moet je denken dat als, um, ja, als jij je gewoon je eigen computer zou gebruiken, dan zou je zeg maar tot het de eind der tijden kunnen rekenen. Om en dan heb je nog niet een blok gemaakt. Het. Nee, precies. Nog meer eens een procent van de Nee, en dat is dus wat nu kan gebeuren. Dus dat zeg maar één van beide chains um, niet dat support heeft voor al die mensen die die grote parken vol met allemaal toegewijde computers hebben. En dat dus eigenlijk alleen maar de amateurs, uh, om het zo maar te zeggen, of de individuen. Uh, overblijft om een van beide kanten te meinen, ja, dan gebeurt er niks. En als er niet een nieuw blok komt, ja, dan gebeurt er niks op die chain. Ja, want uh, volgens mij is het onmogelijk om dan transacties te doen. En volgens mij is het ook onmogelijk om um, zeg maar die complexiteit zo maar aan te passen. Want dat is juist afgeschermd. Ja, want die blockchain... en het wordt steeds winstgevender Ruijsje. als je, zeker bij, de Z, bij die 2x kant, waar die blok groot omhoog kan... Als daar meer transacties in de wachtrij staan, elke transactie heeft een fee bij zich. Ja. Dus hoe, hoe voller die zit, hoe aantrekkelijker het wordt voor miners om daar toch een blok te gaan minen. Ja. Aan de andere kant, als die andere bestaat en uh, je hebt weinig gemijnd, dan kun je daar wel ja, misschien nou weer naartoe switchen en dan kun je weer heel veel daar bereiken. kun je daar een groot aandeel in vormen wat daar wordt ja, het. Je het... zag het bij de voor bij de. Ja, we hebben het toch al een keer gehad bij... Uh de Bitcoin-cash-splitsing. Ja, het oscilleert wat en dan zie je opeens uh, 17 uur lang geen blokken op één chain. En dan uh, komen opeens weer 10 uh, uh, blokken per minuut of zo. En ja, ja dat, het oscilleert een beetje, het gaat wat heen en weer. En de, elk moment is, is het qua prijs weer handig om dit te minen. En dan moet je dat weer minen. En het is afhankelijk van hoe de moeilijkheidsgraad... Van Hoeveel anderen er zitten. Dus ja, dit, dat zoekt een beetje naar een evenwicht. Dat duurt even. Ja, ja en dan, dat was een, echt een afsplitsing. Die coin was echt gemaakt om naast elkaar te bestaan. Dus dat, uh, dus bij de. En die, die hadden ook echt eigen. Die hadden volgens mij ook de bescherming ingebouwd. Dus dat je niet zomaar uh, transacties kon stelen ja. op het andere netwerk. En, uh, Deze niet doen, hè. Nee, en dat gaat hier niet gebeuren. En ja, het is wel de. Uh, ja. Het is, het is niet hetzelfde. Deze mensen zijn er niet op uit om zeg maar een afsplitsingscoin te maken zodat je kan cashen. Deze mensen zijn er. Op uit dat één gaat falen en één gaat slagen. Dus ja, nee, maar dat hier... gaat denk ik niet gebeuren. Want er zijn altijd wel mensen die erop die blijven minen aan beide kanten. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat in ieder geval nog een hele tijd blijft bestaan. Dat zou kunnen. Ja, dan ben ik benieuwd of ze allebei wie dan welke waarde heeft en of het uh, echt de moeite waard is om die reden nu nog in de bitcoin te stappen. Ja, Zoals ik, zin... als je, als je, ik las laatst ergens een artikel. En dat ging dan over Bitcoin Cash. Maar zei, als die prijs verder omhoog gaat en van bitcoin en, en er willen steeds meer mensen aan meedoen en je zit met die zeven transactie per seconde grens, dan gaat, gaan de transactiekosten heel erg omhoog. En dan zou het best kunnen dat een, dat een transactie op een gegeven moment duizend, duizend dollar gaat kosten om in zijn blok opgenomen te worden. En op dat moment is het natuurlijk totaal onbruikbaar geworden als betaalmiddel en dan kan je best wel krijgen dat Bitcoin Cash een, een enorme vaart gaat doormaken ja. Omdat die, die, die niet dit soort hoge transactiekosten heeft, omdat die blokken gewoon groter worden als er meer animo is. Mm -hmm. <coughs> Dat zou kunnen. En wat, wat zou er eigenlijk in de weg staan om gewoon meer uh, Ethereum uh, op te nemen als uh, coin? Ja, waarom mensen niet zozeer Ethereum Ethereum koersen achterblijven, doe je? Of, uh... Nou ja, dat is, volgens mij kunnen die al meer transacties doen en die hebben ook meer... Uh, ja, ja functionaliteit. die kunnen we wel wat meer, ja maar het is ook niet zo dramatisch veel meer. Die, maar de blockchain groeit ook een stuk sneller bij Ethereum die, uh, dan die van Bitcoin. En dus ja, dat komt ook omdat ze veel hogere blokfrequentie hebben, kleinere blokken. Maar ja, gaat, dus die contracten zitten ook allemaal in die, in die chain. Dus ja, die, die groeit al harder. Nou, eigenlijk niet. Ik, ik, ik kom nu even met de cijfertjes. We hadden het trouwens over uh, waarom is die gestegen. Heeft dat misschien te maken met die komende uh, Segwit uh, 2X uh, hardfork? Uh, nou ja, wat je dan ziet uh, bij de, bij de, in de grafieken uh, van de afgelopen 7 dagen zie je dat vanaf, uh, als je kijkt naar alle coins bij elkaar, uh, dan zie je dat, de, dat er een echte stijging gaande was vanaf, uh, 30 oktober en je ziet dan dat de altcoinmarkt, die steeg ongeveer ergens tussen de 28e en de 29e, begonnen in één keer uh, omhoog te gaan als een gek. Ja, dat is het hele kleine dipje van bitcoin, ja. Ja, qua, qua volume ging het onwijs omhoog. Maar oh, einde van de 31ste ging het in één keer naar beneden. En toen zag ja. je de bitcoin als een gek stijgen. Ja. Dus dan kan je, dat kan best wel betekenen dat er heel veel kapitaal van de altcoin markt richting de bitcoin is gegaan. Dus dan mensen die halen dus altcoins weg. Want uh, hey, die denken wij uh, we gaan even wat meepakken van de Segway 2x uh, splitsing. Hard als je kijkt van waar er heel veel uh, gedaald is, dan zie je dat uh, Ethereum al een tijdje aan het dalen is. is een... nee, dat... Even ter correctie, wat, wat ik zei waar we het net over hadden, wat Ik noemde is de size van de blockchain. Dus niet, niet de marktcap van de hoeveelheid Ethereum of zo. Nee, de, als jij de hele blockchain in kilobytes of in gigabytes aan elkaar zet, hoe groot is die dan? Oh, oké. Okay. En dat is... De Ethereum blockchain is nou 40% groter dan de Bitcoin blockchain. Oh, okay. Omdat die, ja, daar zitten gewoon meer transacties in en meer, zitten contracten in. En eh, hij, hij, is, hij is sneller, kan meer transacties hebben, maar daardoor groeit die file ook groter. Oh, oké. Okay, okay. Daar ging het over. Uh, niet over de waarde. Nee. <laughs> ja, de waarde uitgedrukt in dollars uh, trouwens, ja. Maar ik denk dat Bitcoin is ook. Wel, het zei ik wel een beetje gek, hè? want heel veel mensen die gingen toch wel verwachten dat die op een gegeven moment weer een beetje terug zou vallen. De cold de, de, de was gepasseerd. En dat uh, nou, was sowieso. Hij had een vrij linearcte of een vrij regelrechte stijging naar boven gemaakt. En over het algemeen hoort er normaal gesproken ook weer iets naar beneden bij. Ik had eigenlijk verwacht dat het al zo zijn gebeurd. Maar hij blijft maar een beetje gek <laughs> verder omhoog gaan. Dus wie weet, misschien gaat hij wel naar 7. Nee. De Bitcoin Cash is ook enorm omhoog gegaan, nou, 500 dollar. So, dus eigenlijk is een Bitcoin die je voor de had dus bij elkaar, nou al 7127 ja. dollar waard. En ja. heb je ze alle exact. twee. Als je alle andere afsplitsingen nodig hebt, neemt. Ja, de, de Bitcoin Gold 150, maar die kun je nog niet, die je niet verkopen. Uh, je hebt er ook nog een paar in 2016 gehad. Ja, maar volgens mij zijn het non-contentious forks geweest. Dus daar, oh. daar is de andere kant niet meer van over. Dan is het gewoon een, een update geweest van het protocol. Dat mm -hmm. heet dan een fork. Maar dan, dan gaat iedereen op één kant van die fork zitten. En dan, dan blijft er niemand minen op de andere kant. En dan, dan sterft hij gewoon af. Dus dan uh, die, die kan je, daar wordt niet in gehandeld en, uh, wat er wat nog over is. Ja, dus, okay. dus het is het minen gestopt. Maar ik, je, ja. hebt, je hebt bij Ethereum bijvoorbeeld af, uh, niet zo lang geleden ook een fork gehad. Maar dat is ook een non-contentious fork geweest. Dus er is geen twist over die fork. Dus de, uh, iedereen gaat gewoon naar de nieuwe, nieuwe protocol toe. Mm -hmm. oh, okay. Gewoon een upgrade. Maar ik denk dat je... ja. De bitcoin blijft maar. Ik vind het wel een beetje gek. Het blijft maar door. Ik had toch wel verwacht dat er iets meer terug zou vallen. Ik vind het nog gebeurd. Ik, uh, ik ben blij met de bitcoin die ik heb. Maar uh, ik, ik zit steeds te twijfelen. Nou, moet ik nou toch wel meer weer bijkopen? Of zou ik toch nog <laughs> even wachten? Want, uh, ja, het, het hele is punt is ook. Als er een moment van zorg is. Dan, dan Je ziet vaak dat beurzen daar tegenin klimmen. Eh, omdat ja, met het punt, van, het punt van zorg zitten heel veel mensen op het vinkentouw. En als ze dan niks, geen catastrofes gebeuren, ja, dan ja. hebben ze het toch maar weer van, ja, dan moet ik er toch maar weer in. En dat zorgt gewoon voor de, voor de stijging van de koersen. Dus ja, ja, ja, er wordt ook bij aandelenmarkten altijd gezegd van, als, als if the blood runs through the street, dan moet je kopen. Dus dat ja. is, uh, dan, dan krijg je het heel goedkoop, dan is, is er heel veel onzekerheid, mensen zijn heel bang, maar dat betekent dat er een heleboel toekomstig potentieel voor verbetering is. Ja, ik denk yeah, dat wel, uh, ik denk wel dat het toch met die uh, 2x, dat het toch wel een troepje kan worden. Ik ben, ik ben nog niet van of nou dat, dat nou iets is waardoor je heel blij moet worden of dat je moet denken van ik moet maar instappen dan heb ik ze allebei. Ja. Dat vind ik daar toch al sterker dan bij die vorige, bij cash was het wel duidelijk ja. en gold, ja, daarvan denk ik dat het helemaal niks waard gaat worden, dat vermoed ik ja. maar dat weten we niet. En uh, ja, nu staat hij nog boven de 100 dollar. Maar waarom? Heel waarop gebaseerd? Ja, ik denk dat we ze geen kopers kunnen vinden. Ja, en die 2X, ja, ik weet het niet. Ik, ik denk dat het uh, een beetje risicovol is. Dat, uh, ja, ja. dat heb ik zelf ook een beetje. Ik, ik, ik, ik, weet, ik zit nou eigenlijk af te vragen van. <hums> straks zometeen maar gewoon vlak voor die splitsing komt uh, gewoon alleen maar altcoins kopen of, uh, want ja, die loopt nou, uh, dat loopt nou leeg. Dus kun je ze lekker goedkoop kopen. Ja, maar, ja en dan mensen na die fork Want de meeste, veel mensen denken toch dat zo'n fork dat, dat soort gratis geld is. Ja. En ja, dat is uh, zelfs de belastingdienst zou het volgen, de Amerikaanse belastingdienst, die zouden dat beschouwen als inkomen. Ja. En ja, dan, dan gaan ze proberen voor die splitsing erin te zitten en en gelijk daarna weer verkopen, zodat ze die uh, zodat ze die al uh, <coughs> die, die, die, die voor alle twee die kanten hebben, maar dan uh, weer terug naar altcoin gaan. En ja, daarvan denk ik, misschien kan je beter al eerder in die altcoins gaan zitten, in afwachting van die ja. st stortvloed van geld. Ja. Ja. Nou, Johan, ik denk dat je wel een beetje bitcoin moet houden. Ik denk dat het nooit, ja, ik moet ook niet zeggen, je moet het zelf weten, maar het over het algemeen is het onverstandig om al je bitcoins weg te doen. Want voor hetzelfde geld, uh, voor hetzelfde geld knalt die bitcoin straks door de 10.000 en dan uh, zit je, waar de, waarom de fuck heb ik andere coins? Dus ik denk uh, dat je best uh, ook wel wat uh, deel van je bitcoins uh, kunt aanhouden. Ja. En dat, dat zie je toch wel hoor. Als ik nu, ik probeer dan achteraf te denken van nou, waarom heb ik dingen gedaan? En dan denk ik dan soms, is slim, ik ga wat in die coin doen of ik probeer wat met een andere coin. Dan doe je heel veel moeite. Nou en dan achteraf gezien, ja, als ik gewoon bitcoin had gekocht en uh, geen één seconde tijd aan had besteed, dan was ik eigenlijk beter af geweest. Ja. En ik ja, weet en niet ik of denk... dat, die trend blijft voortzetten, maar over het algemeen is dat zo. En ja, dat heeft ik, ik, ik wissel wel eens wat om, omdat dat ik dat leuk vind om te doen. Maar over het algemeen hou ik toch maar wel een deel gewoon in de Bitcoin. Omdat ik verwacht van ja, ik wil niet aan die kant staan. Want als je al echt terugzakt, dat China zegt van nee, we gaan toch lekker verbieden. Bitcoin to X wordt een, echt een rotzooi en hij zakt naar 3000, ik noem maar even wat. Dan nog steeds denk ik, nou, ik hou het, dan hou ik het zeker. <laughs> gaan we wachten wat er gebeurt. Maar nou, ja, voor hetzelfde geld is kort geleden zat hij nog onder de 5.000 ruim. Ja. En nu is hij al ruim over de 6.000? Dus wie weet waar het ding heen beweegt. Als hij over de 7.000 gaat in een paar dagen misschien denkt ze, nou, dan waarom niet 10.000? weet ik veel. Meestal is Je de denk... versnelling is het einde van de beweging. Hè? Dat als het verticaal omhoog gaat of verticaal omlaag. Ja, maar de afgelopen twee weken is hij een paar keer verticaal omhoog gegaan. De afgelopen paar weken... Als ik nu gewoon ik op 30 minuten zet, op één uur, en ik ga gewoon een paar ja, weken terugkijken. ik nee, kan best wel dicht bij een top zitten. Dat zou best kunnen. Ja, ik denk dat op zich is goud ook helemaal geen slechte. Goud of zilver, geen slechte investering. Nou, want uh, ik, zie, ik lees hier bijvoorbeeld dat het een vreselijk jaar was voor de goldcoin sales. Omdat iedereen op de bitcoin trein is gesprongen. <lacht> ik denk dat ze, ja, dat ze heel moeilijk goud kunnen slijten momenteel. Ja dat kan best wel weer. De eerste de volgende keer dat Bitcoin tegen een serieus probleem aanloopt. en dat komt gewoon. Dat, ik bedoel, die lui zit ook niet stil. Die zitten wel wat uh, te kokstoven. En als ze daar tegenaan lopen. dan kan het best wel zijn dat er een heleboel van dat geld terug. Uh, teruggaat naar goud. En sowieso als ze op andere vlakken, op aandelen of uh, valuta's, als daar uh, rommeling is, ja. wat toch wel realistisch is dat dat de komende tijd gaat gebeuren, dan is goud sowieso meer een toevluchtsoord dan uh, cryptocurrencies natuurlijk. Ja, crypto is toch meer iets van joepie, uh, van, uh, het gaat omhoog, feesten, uh, twijven. Het is iets meer risk-on, risk dan. En goud is meer voor als je echt pleuris verwacht. Ik denk dat als de echte pleuris uitbreekt, dat mensen toch niet zo snel naar bitcoin Tenzij misschien ook banken, echt banken als je een beeld in krijgt zoals Cyprus, zoals vorige keer ook van iedereen is alles kwijt boven de 100.000 of zo, nou ja, dan kan ik me wel voorstellen dat, dat de bitcoin nog wel een veilige haven wordt. Ja. ja, ik denk als je dat soort bedragen hebt om mee te handelen, dan zul je inderdaad heel divers moeten zijn en ook zeker aan cryptocurrencies moeten denken. Hoe troon, die... Hoeveel trojans kan je al kopen met één bitcoin? Nee. Uh, nee, een stuk of vijf denk ik nou hoor. Uh, ja. so, 12, uh, 12, ik ik 12, weet nog wel dat ze mij mei hadden het nog over van, juppie, de, de bitcoinkoers staat gelijk aan één trojans. <laughs> ja, het is 1276 voor één trojans. Nou, uh, dat, uh, dat is ongeveer vijf. Vijf en nog wat kan je daar kopen. Ja. Iets meer dan vijf, ja. Nou, ik denk dat goud op zich, ja, het kan niet heel veel verder naar beneden, toch? Niet, uh, nee, dat lijkt me ook. Uh, dat lijkt me... Of vieren of zo. Dus wat dat betreft is het... Uh, Alles kan natuurlijk, maar ja, dan is er wel heel wat aan de hand. Hè. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk. Ja. uiteindelijk is goud wel echt een tastbaar goed natuurlijk, hè. En dat kan je gewoon in je tuin graven, en bitcoins niet. Kijk uh... <tijd> voor jou, <op. laughs> wil verder, en terecht. Ja, ja we, gaan, we gaan even naar nieuwsberichten. Ik weet niet hoe lang we praten over die bitcoins. Veel te lang. Ja, uh, goed, uh, ja, laten we even naar de wiet gaan. Uh, een straatje in, uh, in Gelrop, waar uh, lekker geteld wordt. Ja, het is wel mooi. Dan gaan ze daar uh, gaan ze er langs Zou een aantal, aantal huizen zijn waar ze allemaal hennepkwekerijen hebben. Mm -hmm. En dan, ja, het, uh, volgens de burgemeester Barry Lenk, Link. <laughs> Linken Barry? Hebben de bewoners daar wat te verbergen? En dan, als er een cameraatje voor de deur hangt, dan weet je het wel. Dan hebben ze natuurlijk wat te Ik vind het vragen ze op de vraag wat de slechte kant van de straat is. Ik vragen ze het aan zijn oudere dame. Knik ze direct naar enkele huizen, enkele tientallen meters verderop. Schorm, zegt de vrouw <laughs> vanuit de deur opening. Maar ze wil zich er niet mee bemoeien. Ze woont hier al tientallen jaren. En verhuizen is geen optie, want de huur is zo lekker laag. Ja, ja, ja, ja. Elders in de straat woont een man met maar liefst drie camera's aan zijn woning. Die moet blijkbaar, moet zich blijkbaar beveiligen. Dus dat, dat is, als jij je woning beveiligt tegen inbraak, dat is kennelijk al, dan ben je al schoren. Dat is al, uh, dat is al verdacht. Ja, als jij gaat filmen en je bent niet van de overheid, dat is veel verdacht natuurlijk. <laughs> ja, inderdaad. Alleen, alleen de overheid kan verantwoord filmen overal. Ja kijk, mensen worden natuurlijk bedacht omdat er een aantal uh, mensen waren die niet uh, kweekten in hun eigen zolderkamer. En die hadden ook een cameraatje om de andere uh, handelaren buiten te houden die eventueel zouden willen stelen. Als je zelf nu een camera wil ophangen tegen gewoon echte inbrekers. Dan word je ook al meteen verdacht. Ja. ook een beetje, een beetje jammer. Maar ik kwam hem uh, toevallig tegen, dit bericht, omdat ik uh, een advertentie zag. En ik zal hem even bijhaalden op Facebook van um, de vvd op Mierlo. En hoe er ook gesproken um, wordt over zoiets. Wij steunen meer armslag voor burgemeester Link om terugspanden te sluiten. Wij willen niet de fietsschuur van Eindhoven zijn. En nou, op zich, ik heb er verder geen probleem mee, ik uh, gebruik het zelf niet of zo, ik zou het ook niemand aanraden persoonlijk, maar... No, maar toch dat is uh, okay. onrustgevend en... Uh... Jij wel? Oh, ik heb veel gebroed hoor, Oké. Okay. Maar oh. nou, ik ben ermee gestopt omdat ik inderdaad uh, ongemotiveerd raakte. Uh. Dus als je inderdaad ja. verder wil komen met je leven, ja, dan is uh, Wiet niet het uh, meest geschikte middel. Nee. En als je het toch wel hebben, dan kun je in geld los zijn, blijkbaar. Ja, ja, ja, Maar ik vind dat wel een lekker middel voor als, je, als ik ooit met pensioen ben, ik heb toch niks meer te doen, dan mijn oude dag, dan ga ik lekker in een hangmatje liggen met een, een, een lekkere joint. En, uh. Als je met pensioen bent op je 70ste leeftijd. Absoluut, ja. ja. ja. <laughs> dat zal tegen mij... Als, als, dat zal wel worden als ik 80 ben of zo. Maar, <laughs> ja, ja. Maar ja, als je in je inkomen kan voorzien omdat je een stuildoom hebt met 400 uh, mines eraan, ja, dan... <laughs> Je ik kan heel lekker in jou wat gaan liggen, hè? Ja, want tegen die tijd kun je van je echte pensioen misschien gewoon uh, één, uh, één joint per maand krijgen. Ja, sowieso, ja. Johan, vertel anders even over je THC-coin aankoop. Ja. ja, ik had inderdaad uh, hempcoin gekocht en potcoin. Daar heb ik ook nog goed aan verdiend, ja. Dus... Uh... <laughs> die, ja, de hamcoin. Afgekort THC. En THC is natuurlijk de werkzame stof. In de Maar <laughs> oh, Daar heb ik uh, ja, goed aan verdiend. Uh, een beetje zwingt, uh, op een goede manier weer. Uh, David, heb je het al gevonden? Ja, ah, ja, ja. Wat ik zelf merkwaardig uh, citaat vond, was van uh, Peter Dries, de netwerkinspecteur van de politie in Gelderop. Oh, het is dus niet Peter hij... R. de Vries. Nee, niet, niet Peter R. Van Peter. Hij, hij vertelde dat er in bepaalde wijken veel mis is als het om drugscriminaliteit gaat. Timmer ...die hennephoeken bouwen, elektriciens die vervolgens stroom leveren... ...en nog vele andere zaken die geregeld worden rond de teelt. En hij doet echt alsof het iets schandaligs is... ...maar het zijn gewoon mensen die samenwerken om iets te creëren... ...wat andere mensen willen hebben. Ja. En dat wordt als, als crimineel gezien omdat het zo, uh, zo genoemd ja. is. Eigenlijk ja. zegt hij, er is een hele economie... met uh, elektriciëns en timmerlui... en iedereen is druk bezig. <lacht> dat moeten we niet willen. Nee, nee het, moet, het moet niet zo zijn dat op de, de private sector... nog uh, banen gaat creëren of zo. <lacht> <lacht> nou, de overheid wil dan ook... Uh, wiet gaan telen. Er is uh, we ja, ook dat weer dat de een en ander om te doen. Bedoel, Abba Talep wil zelfs... Uh, ook de coffeeshops overnemen. Hè. Dat moet dan ook allemaal door de overheid gedaan worden. Dus de coffeeshops, die moeten gaan sluiten... en uh, ja, de gemeente Rotterdam gaat de, de, de, de teelt en de verkoop doen? Ja, de, de natte droom van de overheid is natuurlijk dat ze en hun hele bestrijdingsapparaat in stand kunnen houden. <laughs> ja. Om de echte concurrentie uit te schakelen. En dat ze die hele markt zelf kunnen overnemen. Dat is, dat is hun natte droom. Want dan kunnen ze en ons laten betalen voor al die kosten en inkomen genereren op die markt. Nou, dat is uh, helemaal wild geweldig natuurlijk. Dus uh, ja, dat, uh, ja, dat is dan heel jammer. Ja, want dan heb je eigenlijk een doel uh, wat, je, wat je zou willen nastreven. Uh, dat, je, ja, dat mensen zelf mogen beslissen wat ze doen. Zolang ze anderen geen schade brokken. En dat wordt dan helemaal geperverteerd door die overheid. En dat is op zich ja, een kerndoel. En, uh, maar dat is wel heel jammer, want dan aan de ene kant uh, vind ik het heel fijn dat, uh, dat dat vrijer wordt, maar het belangrijkste is dat ik geen uh, drugslachtoffer meer ben, want ik heb uh, ik heb ja ik heb gewoon zelf in de hand wat ik wel of niet uh, nuttig of doe toch uh, moet ik elke maand afdragen aan die noodzaak om het te willen bestrijden. Nou, dat is niet gratis. Dat, uh, dat je allemaal mensen gaat opjagen en stoppen in uh, hun handelen, uh, kost uh, heel veel geld. En dat in die zin zijn alle Nederlanders uh, drugslachtoffers. Ja, er zijn misschien wel een paar mensen die echt uh, met mentale problemen zichzelf niet goed in de hand hebben. Ja, dat zal om de duizenden gaan op een bevolking van 17 miljoen. Maar 17 miljoen mensen zijn slachtoffer. Omdat ze, nou, volgens mij kost het wel miljarden. Ik heb, uh, ik heb het wel eens uitgezocht lang geleden. En toen, dat was nog in de guldentijd. En toen ging het volgens mij om 7 miljard gulden. Dus uh, het zou me niks verbazen als het nu ons land was uh, Nederland was 7 miljard euro kost om uh, met drugs bezig te zijn. Al die overlast die je genereert door het illegaal te maken criminaliteit die je voedt. Ja, eigenlijk, ons drugsbeleid is eigenlijk precies wat een georganiseerde criminele organisatie zou willen zien. Ja, dat is voor als een criminele organisatie die heel veel geld heeft verdiend met drugsverkoop... ...als die zeg maar politici zou omkopen, dan zouden die doen wat ze nu doen. <lacht> dus dat vind ik wel heel verdacht. worden laatst nog zo'n geval waarbij de overheid eigenlijk aan twee kanten van de wal uh, eet... En dat, is, dat ging over zo'n zo anti-bribery anti cursus die ik moest volwerken. En dus, daar werd er eigenlijk gezegd van ja, pas op met, uh, met bribery, want het, uh, de overheid uh, handhaaft dit en uh, deelt enorme boetes uit. Maar dan ging het over wie er dan gebruikt werd, maar dat waren ook ambtenaren. <laughs> dus ja. je, je, je breidt eerst een ambtenaar <laughs> uh, of een government official, <laughs> zoals dat al heet. Dan geef je dus al geld aan de overheid en dan, dan komen ze na langs en zeggen ze, hé, hey, je hebt... Uh, je hebt omkoping gedaan, uh, uh, dan krijg je een enorme boete. Dan <laughs> ja, gaat er meer geld aan de overheid toe dus. <laughs> uh, Heel handig uh, hoe ze dat... Uh, Slim uh, gedaan, gegaan. ja. Slim uh, gedaan, uh, eten we alle waddetjes mee. Ik geloof dat uh, de kosten van, de politie, uh, van het politiebudget, als je dat dan deelt door het de aantal mensen die dan in de private sector uh, werken, dan kom je neer op 800 euro per uh, persoon in de private sector, hè? En de helft daarvan, de helft van het politiebudget gaat gewoon naar drugsbestrijding. En de andere helft naar, naar de korpschef en dat soort dingen. En de feestjes. Maar dat uh, komt dan neer op 400 euro per uh, Nederlander in de private sector. Als ik daar even goed zo. Nou, ja, dat is al gigantisch. En dat is maar één aspect van de kosten. Ja. ja. ja want uh, ik weet niet, dat is het budget puur voor politie. Want het, de rest van het rechtssysteem, uh, gevangenissen... Uh, ook bij de rechtbank. dat heb ik dan nog niet meegerekend, nee. Dat is allemaal niet gratis. En een ja, um... ja, gevangenen kost ergens tussen 150 en 300 euro per jaar. Dat hangt vanaf af van gevangenis is. die zit. Ja. Ja, en dan heb je nog probleemgebruikers die hè, door die hele hetze ja, veel verstorende gedrag vertonen Ja, maar dat, dat is een gesteld. hele kleine bedrag hoor. Dat is nog een, nog een minste. Het, het, het, het, de handhaving kost vele malen meer dan uh, de probleemgevallen Ja, precies. Ja. Maar dat is wel nog weer, daar komt het weer bovenop. Ja. En daarnaast heb je ook uh, nog te maken met kosten. En ik denk dat die het lastigste in te schatten zijn. Dat, hoe gevaarlijk is het dat er zeg maar, een criminele organisatie naast de overheid miljarden euro's kan omzetten per jaar. En gebruiken voor bepaalde doeleinden. Hè? Misschien gaan die criminelen met die miljarden die ze verdienen aan drugsverkoop gewoon lekker... Series kijken op de bank. Maar misschien doen ze er ook wel dingen mee die ook schadelijk zijn voor ons. En dat, dat moet ook nog weer boven telt worden, vind ik. Als ze dat doen. Ja, ik geloof dat er uh, afgelopen jaar in Amsterdam uh, twee mensen werden vermoord. omdat ze werden aangezien als lid van een uh, drugsbende. door leden van een, uh, van een andere drugsbende. Nou, dat soort uh -huh. onzin. Dus dat geeft al aan dat ze niet alleen maar. Uh, de nieuwste aflevering van Mr. Robot zitten te kijken. Nadat ze daarnaast, naast het ja, met het verdiende geld, doen ze ook nog andere om. Gewenste zaken. En natuurlijk, die afrekening. Komen er komen natuurlijk heel veel schuldige mensen bij. Want, uh, ja, kijk maar even naar Narcos. Die serie. Uh, ja. <laughs> dan zie je het allemaal een beetje. Hoe het... oh ja, ja, het... Zelfs als je wel schuldig bent. dan is ja. uh, nog steeds doodmaken. Uh, misschien best wel erg. Ja, ja, nou, ja, ja dat... <laughs> dat is een voorzichtige manier om dit te zijn. <laughs> ja, dan komen natuurlijk die mensen. Dat gaat dan gaat dat wel als ze problemen met elkaar hebben. dan wordt dat niet op een juridische wijze uitgekocht met elkaar. Maar, uh, ja, dan, uh... ja, dat krijg je natuurlijk als iets illegaal is. Dat het juridisch systeem niet meer beschikbaar is voor conflicten. In een, in een vrije samenleving zouden dit soort mensen gewoon naar een rechter toe kunnen gaan. En die ze ja. daarvoor kiezen om hun problemen met elkaar te beslechten. En dat zouden ze ook doen ook, want eh, gewoon maar gaan schieten is een enorme link. Kunnen, uh, het is heel, heel duur ook. Omdat ja. er weer wraakacties komen en dan worden er weer mensen van jouw bende omgelegd. En kijk maar daar dat bijvoorbeeld bij Chicago in eindigt. Dus dat weet ik niet. Elk weekend worden er, schieten er, al die drugs lui elkaar overhoop. Super lage levensverwachting. Dat is wel een goed wissensmodel voor mediators. Ik heb wel eens een verhaal gehoord over iemand die was dan een onderhandelaar in het Criminele Circuit. En die vertelde dan tegen die mensen van laat ik zo vertellen, als jij een crimineel bent en je kijkt waar kom jij die mensen tegen? Nee, nee, dat heb ik in een doker gezien. Maar er was een. In het doken kwam er daarvoor, er was iemand die was van een onderhandelaar in het criminele circuit. En die, die vertelt dan tegen die mensen van, uh, ja, uh, zo'n drugsbaron die is boos, want die krijgt nog geld van Pietje. Maar ja, uh, Pietje die heeft het niet, dus hij zegt, potverdorie, ik ga Pietje uh, omleggen. En dan zegt die mediator, ja, maar dan ben je je geld ook kwijt. Precies, ja. ja en dan zegt hij van, ik ga, ik, ik ga met Pietje onderhandelen dat je op, op zijn minst dan nog de helft terugkrijgt. Oh, ja. ja, dat dus vond hij wel een goede deal. En dan, uh, ja. ja, hij echt wel die andere helft. Maar uh, in ieder geval, uh, hoefde hij het niet om te leggen. Maar dan ging hij met Pietje praten. Pietje, die kreeg nog geld van Jantje. En die zegt, ja, daarom kan ik uh, die drugsbasis weer terugbetalen. Oh, nou, dan gaan we wel praten met Jantje. <laughs> en uh, zo had hij heel veel moorden opgelost, zelf wat verdiend. En die uh, die hadden uh, geld ook gekregen. En, en, en niemand was dood. Nou, ja. ja, maar dat is dus, ja, dat is natuurlijk allemaal illegaal. Ja, dat, dat, uh, dat is moeilijk van de grond te krijgen. Je kan er niet voor adverteren, je kan er niet makkelijk uh, goed, communiceren. Dan, uh, je je kan... naam die sinkt rond en die drugs. Nee, op, ja, het op, werkt wel. Het ja. werkt wel, maar het werkt natuurlijk niet zo goed als. Als, dat je een officieel of een, een bedrijf zou hebben... die, die hun uh, resultaten kunnen laten zien... die uh, testimonials kunnen geven van... nou, hier vijf tevreden klanten. Allemaal drugsbaronnen die elkaar omwouden leggen. Maar kijk eens, uh, dit hebben we mooi opgelost en kom bij ons. Je kan niet adverteren. Je kan, uh, er zijn een heleboel dingen die je niet kan doen. Je kan niet makkelijk uitbreiden. Het is allemaal heel lastig. Omdat, uh, maar uh, desondanks werkt het nog wel een beetje. Ja, maar ik denk dat we het bruggetje... naar het volgende bericht trouwens wel hebben gevonden... Ah, ja het gaat over de corp chef <laughs> je hebt ook weer wat doeko gevangen kan voor jou peter ja, ja hij heeft een uh, zeer uitzonderlijke belastingdeal voor oud corp chef welton het is de meest verdienende politieambtenaar van Nederland. Heeft hmm. het op een akkoordje gegooid met de belastingdienst. Dat dat, dat, dat mogelijk is. Dat, <laughs> op een akkoordje <laughs> gooien met de belastingdienst. Meestal zeggen die gewoon... Zo'n uh, uh, functie is dat natuurlijk wel mogelijk. Hè? Ja. <laughs> Hierdoor hoeft Bernard wilt de voormalig korpschef Amsterdam... over naar schatting 130.000 euro geen loon- of inkomstenbelasting te betalen. Nou ja, 130.000 euro. Staat hij ook, dat scheelt hem waarschijnlijk 10.000 euro. Maar ik denk 130.000 euro. Dan praat je al gauw over 60.000 euro inkomstenbelasting, Want hij tikte 267.000 euro per jaar binnen. Dus een kwart miljoen euro per jaar. Nee, van Linschoten. Hoe zat het daar ook alweer mee? Want die had toch ook een uh, rekening bij de Belastingdienst. Ja, die heeft helemaal paal geplukt. He. Heeft geloof ik iets. Uh, iemand uh, voor, voor zijn schenen geschopt uh, die er niet had kunnen doen. Nee, nee ja, ja. Nou, die was ook korpschef, hè. dan krijg je dat. Hij is ook buitengewoon adviseur van de nationale politie. Daar krijgt hij ook zoveel voor betaald. Ja. Maar het is een beetje. Uh, een beetje een vreemde toestand. Dat omdat de huizenprijzen daar hoog waren. Kijk hoor. Is dat de compensatie. De complicerende factor in de onderhandelingen hierover vormde de woning van Welte. Toen Welte korps werd in Amsterdam, moest hij verhuizen. Nou ah ja, dat is natuurlijk heel vervelend dat iemand moet verhuizen. Hè? Want hij, hij streek neer in een geliefd geliefd kleinschalig Villapark aan een autoluurweg, grenzend aan een beschermd stukje bos, in een dorp in de Bollenstreek. Maar, ja, daar waren de huizenprijzen nogal hoog. Een hele lange omschrijving, maar dat is natuurlijk een, een uh, soort uh, uh, wassenaar of zoiets. <laughs> en, eh, uh, omdat de huizenprijzen daar hoog waren, uh, werd de politie mede-eigenaar van de woning voor 37%. Welten mocht van dat deel om niet gebruik maken voor niks, dus met als gevolg dat hij fiscaal gezien loon in natuur ontving. Nou, is dat een beetje uh, kromme zin, geloof ik. Uh, maar hij kreeg eigenlijk een huis van de politie. Die, die kochten zijn huis in de villa-wijk. <lacht> en uh, en dan, wordt dan zou dan moeten worden gezien als loon in natuur en er moet belasting over betaald worden. Maar wel werd voor dat fiscale nadeel gecompenseerd dat hij die belasting moest betalen. <laughs> En in 2017 heeft wel, wel tot nieuw een belastingmeevaller. Nu hij per maart 2018 uit dienst treedt, kan hij het politiedeel van zijn woning terugkopen tegen de waarde in de bewoonde staat. Die is op basis van twee taxaties en een afslag van de WOZ-waarde vastgesteld op 328.000 euro. Maar de marktwaarde veel hoger is. Tot op 40% meer. Dus ja, even. We hebben natuurlijk eens een arts die, tegen, die bij elke politiedoder zegt dat het, uh, <lacht> uh, dat het een. Uh, een geval dat je spontane zelfmoord heeft. Een, een, hij met, stopte met ademen. Hij stopte met ademen, ja. Zo heb je ook een taxateur die, uh, die, <laughs> voor, die bij de, voor de heersers vaststelt dat hun woning echt veel minder waard is dan... Uh, dan je zo op het eerste gezicht zou zeggen. En gewoon cijfergogel noemen we dat. Maar ja, dat, uh, die weet het uh, mooi te regelen. Maar kennelijk, als, uh, ja, als, als je bij de politie zit, dan is het allemaal mogelijk. Ja, ja ik, ik vind het mooi dat het ook gewoon uh, bekend is en dat het dan ook prima is. <lacht> als ik weer eens iets heb, ja, ik, ik zou eigenlijk een soort map willen hebben met al deze speciale behandelingen. En als ik dan weer eens voor een of andere omgang bij een of andere organisatie uh, zit, Zo kan ik ook zo'n soort behandeling bedingen. Andere. Dan komen ze altijd met regels en regels. Ja, maar dat is niet altijd zo. Kijk maar. En, dan, uh... en jij denkt dat dat gaat lukken? Nou nee, maar het zou ik gewoon leuk vinden om te doen. Nou, het is wel een ja, die moet je niet waard. Maar het is wel, uh, ja, het is wel frappant hè, dat uh, dat het zomaar kan. Ja, hij zegt waarschijnlijk tegen de Belastingdienst van... Ja, anders gaan mijn politie mensen niet meer invallen doen voor jullie. In nou, wat oh. vinden normale agenten daarvan? Vind je dat prima dat dat allemaal zo kan? Ja, die hopen, agenten. Die hopen ook allemaal ooit op die uh, positie. Te kunnen komen. Dus ze zijn wel uh, extra gestimuleerd. Nou, ja, die hebben niet zoiets van: ja, wij krijgen helemaal niks. Wij moeten actie voeren om een klein beetje meer salaris te krijgen. En deze meneer mag gewoon privédeals maken met de belastingdienst. Dat, uh, dat zet geen scheve verhoudingen. Er zal inderdaad wel over gemopperd worden in de kantine. <laughs> ja, toch denk ik dat iedereen beseft dat ja, uh, als je hoog in de bomen zit, dan kan je dit soort dingen regelen. En uh, Mensen zien het, zien het niet de investering waard om hier tegen te gaan vechten of dit te gaan proberen te, te voor zichzelf ook voor elkaar te krijgen. Ze weten natuurlijk dat dat verspeelde tijd en moeite is als je dat doet. Want ondanks dat ze allemaal geloven... dat er in. het eh, is sowieso belasting dat, eh, belachelijk dat een, een ambtenaar belasting betaalt. Ik bedoel, hij krijgt heel zijn geld uit belasting... en dan moet hij daar weer van een stuk teruggeven aan de belasting. Het is... Het is uh, ja vestzak, hoekzak, toestand. Het is natuurlijk wel zo dat het psychologisch staat het heel goed Want dan, nou kun je zeggen, iedereen betaalt belasting in Nederland. Ook al te daar. En, en zelfs mensen die een uitkering hebben betalen, belasting begrijp ik. dan geeft de ja, overheid ja. ze eerst hoeveel het geld en dan moeten ze weer een stuk teruggeven. En dan hebben ze belasting betaald. Ja, dat nou, is dus inkomen. Dan kunnen, kunnen ze zeggen van, uh, nou het is... Uh, Betaal je inkomstenbelasting over je bijstand? Ja, ja, klopt. Echt wel ja, hè? Ja, zeker. Ja. Dus als je bijstand ontvangt, dan kun je ook hypotheekrente aftrekken? Als je met in de bijstand zit en je hebt een koopwoning, dan krijg je, ja, je krijgt ook hypotheekrente aftrekken. Oh, dat is wel gaaf. Ja. Ik wist ja. niet dat dat zo was. Ja, ja, ja. Nou, dat was volgens mij, ik, ik heb het gehoord hoor. Ik heb nergens op het internet kunnen na uh, checken. Maar um, ik heb vernomen dat het te maken heeft dat toen die regel ooit uh, 100 jaar geleden werd uh, vastgesteld. Het uh, had te maken met stemrecht. Want als mensen geen belasting zouden betalen dan zouden andere mensen kunnen zeggen... nou ja, daar heb je ook geen recht op te stemmen. Dus uh, daar zou het mee te maken hebben. In ieder geval in Amerika dus is dat, op, dat wel... Er is de belasting zo. omhoog om mensen met een uitkering... ook belasting te kunnen laten betalen. Schijnbaar. Ah, maar toen, toen, had de, toen had je de uitkeringen nog niet. De uitkeringen zijn net ietsje later gekomen. Kom je met prijsstand al boven die rente of die voet? Je hebt zo'n soort bedrag aan inkomsten. Daaronder hoef je geen inkomstenbelasting te betalen. Je krijgt met aftrek Met een minimum uitkering eh, is eh, het aftrek van belasting... is dat ongeveer zo'n 900 euro wat je krijgt. Oké. Ja, maand. Dus ja... Deken maar uit, ja. Ja, kom je In een jaar kom je wel boven de 10.000. Volgens mij zit die grens zit onder de 10.000. Ja, zoiets. Ja. Nou, in ieder geval, je hebt net genoeg om uh, te kunnen eten en uh, de uur te kunnen betalen. Maar uh, ja, we gaan nog even een sprongetje maken naar het volgende bericht. En, en het is, uh, dat gaat over uh, ja, de weile burgemeester van uh, Amsterdam, uh, meneer Van der Waan want die uh, deed het geheim, deed het een en het ander, dus met de uh, radicalisering. Ja, nee, dat... met uh, deradicalisering, hey, <laughs> de de radicalisering hè? De radicalisering. Klein onderscheid, maar zijn idee was om een uh, bekende YouTuber in te huren, om video's te maken. Oh, de ene vlogger, de, de zogenaamde Truitervlogger. Uh, ik weet niet wat de naam is. Was die ook openbaar nu? Wie dat uh, ja, die doen? naam is ook maar uh, Said, of zo heet die. Oké okay, en. In die video's zou die vlogger dus de jongeren aansporen om te deradicaliseren. Om, dus dat zou die, ik weet niet precies hoe het um, dan uit zou pakken, maar ik zie het al een beetje voor me. Uh, jongens, um, blaas eventjes uh, geen gebouwen op. <laughs> uh, uh, niet met de auto mensen aanrammen of zo. weet niet uh. of dat ooit effect zou hebben. Maar... Ja, ik moet wel zeggen, die, die treit de vlogger inderdaad die was eerst zo'n straatjournalist. En uh, ja die liet gewoon het leven op de straat zien. Nou, iedereen was gechoqueerd. Uh, en nou uh, ja, dat is een beetje tot een confrontatie gekomen bij Pauw. Programma. Ik weet niet of het dezelfde figuur was, hoor. Die vlogger in deze vlog. Ah, oh, oké. Okay. Okay. Nee, ik, uh, ik weet niet. Uh, moeten we even, moeten we even kijken. Gaan we gaan even resets doen. Ja, gewoon over mijn eigen cultuur hier. <laughs> Geen idee wie deze mensen zijn. Uh, Oké, okay, de tweede die heette Ismaël uh, Ismaël uh, Is dat Ilgun? Ja. Ah, ja. Die heb ik ook wel eens gezien, uh, maar die was, ik, ik vind hem niet echt heel leuk eigenlijk, dat moet ik zeggen. Nee, hij is tegenwoordig niet politiek correct. Hij is nou echt een, een troetelmarkaan Marokkaan à la ja. ADB aan Hij is ook omgekocht, toch? Ja, ja, ja. ja. En nee, die Ismaël, die moest van de rechter een uh, excuusvlog uh, maken. Dat heeft hij gedaan, ja, ja. ja, en, ja. Die, die is nou een, die die is, die is nou inmiddels uh, knuffelmark aan geworden. Een beetje Ali Beo stijl. Die andere waar je het over had. Die andere in het artikel heette die. Said. Saïd, nou, die ken ik dan niet. Ja, ik wasspreken. heb je al die dingen voorbij zien komen, maar ik, ik zie nu voor het is hoe die eruit ziet. Ja, ik, ja. ik heb niet voel ik veel heb gemist door dit <laughs> te negeren. Nee nee nee, nee, nee, nee, maar het is wel knap dat hier weer uh, 140.000 euro gedeclareerd voor, uh, tot eind december uh, 2016. Het, uh, het is door het bureau Scholten en Partners uh, gedaan. En deze Saïd die factureerde op persoonlijke titel en het zou ook zijn dat als het zou uitkomen dat de gemeente achter zijn vlog zou zitten, dan zou Said er alleen voor staan. En hij wist dat ook. De gemeente zou elke relatie met hem ontkennen. Het dus is een heel geheim uh, project. Het uh, ook in juni 2015 werd de campagne gang gezet. Alleen Van der Laan en enkele vertrouwelingen wisten ervan. Er mocht niet over worden gecorrespondeerd via e-mail van de gemeente. Afspraken erover mochten niet in agenda's en medewerkers moesten alle documenten op hun privé schijf opslaan. Zodat oh, nee. anderen er niet bij konden. En ze later ook niet in de publiciteit zouden kunnen komen op grond van de wet openbaarheid van bestuur. Hmm. Dus uh, dit is gewoon het hele Clinton, uh, Hillary Clinton schandaal eigenlijk. Uh. <laughs> ja. Gewoon, uh, je, zet, je zet die server op je toilet neer en dan doe je al je, oh je, zodat, zodat de onderdanen het niet uh, te weten kan komen later. Nee, maar je, je ziet wel dat het, het is gewoon beleid Dus er is zeg maar een regeling zoals die uh, openbaar bestuur. Mm. En de aanpak daarvan is dus van, oh we gaan dan extra liegen. Zodat nou. we daar niet uh, mee in aanraking hoeven te komen. Dat is wel weer geweldig dat je... <coughs> Dat dat zo ja, dat dat dat wordt gedaan. Dat er een, een oplossing ook... voor is. <laughs> ja, ja, maar dat ook verder niemand verder wat verder mee doet dat nou ja, dat gebeurt. Nou ik vond het overdag uh... dat toen hij overleed van de laan, dat hij zo enorm werd vereerd als een soort zonnekoning. Werd hij die, een die regenboog die boven de stoopraak kwam, werd er genoteerd. En eh, dan, dan kan je er eigenlijk wel van uitgaan dat er een heel grote beerput zit. Dat is een beetje mijn, mijn ervaring. Uh... Ja, hoe, hoe groter het standbeeld van een heerser, hoe meer doden hij op zijn geweten. Het staat ook uh, de verant verantwoordelijkheid uh, verantwoordelijk voor de uitvoering waren ambtenaren Saadia Sa T. en Munir Dadi <gacht> van de afdeling radicalisering en polarisatie <gacht> op het Amsterdamse stadhuis die hebben dus een, een afdeling radicalisering en polarisatie ja, ja, ja, er zat die ene van de hoofdstadgroep. die zat er ook nog bij hè? ja, ja, inderdaad <gacht> en die bleek dan tegen ons zo, dat die iedereen had radicaliseren <gacht> ja, die was ook aan het radicaliseren ook, van de belasting betalen. Ja, dat staat... Het AT werd deze zomer... Uh, ontslagen... wegens belangenverstrengeling... nadat over de grijze campagne... ruzie was ontstaan op het stadhuis. Iedereen wilde natuurlijk, had natuurlijk wel een neef... die die 140.000 euro wilde opstrijken... voor een vlog maken. Ja... Ja, dat is dus wat de ruzie ontstaan. Goed jongens, de gemeente Amsterdam heeft nu een heel uh, ander verhaal. Die zeggen dat het uh, nooit geheim is gehouden. En dat er ook uh, nog niet begonnen is. Dat ze alleen aan het verkennen zijn geweest over de mogelijkheden ja. en de plannen. Ja. En alleen dat verkennen, zou dan 140.000 euro hebben. Ja, precies ja. <laughs> kennis dat we net zeggen, kennis staat het al heel duur. De <laughs> nou, campagne, campagne kreeg de vorm van 25 filmpjes op YouTube. Maar uh, hebben ze die dan snel weggehaald? Uh... Ze zijn nog niet online. Nou. We hebben wel uh, scripts geschreven, gefilmd. Ze hebben ze geüpload, maar ze hebben ze nog niet. openbaar gemaakt. Volgens mij niet geüpload, nee. <laughs> dus nog maar beginnen, dat kost dan al een paar ton. Ja, zo gaat dat dan vaak. Hè? Ja. Dat, uh, dat verkennen, dan is het budget hakel op. En dat is dan een Ver uit je verkenning komt dan zeg maar een indicatie voor het nieuwe budget. Ja, maar dan worden weer nieuwe banen gezet. Ja, we zijn aan het banen creëren. Oh. Ja. Er staat nog iets over die ruzie, dat is ook wel interessant, er kwam ruzie over toen in enkele Amsterdamse moskeeën spanningen waren ontstaan. Van der Laan verweet zijn ambtenaren A, A, T en Dadi toen ineens dat ze de rol van religie ten onrechte negeerden. Terwijl hij, uh, hij zelf juist opdracht zou hebben gegeven om religie buiten de vlos te houden. En bij bijvoorbeeld woorden als jihad te mijden. Dus, dus uh, de ontslagen ambtenaren zeiden, hij nou, wil de religie er buiten houden en nou is hij opeens uh, boos dat we religie er buiten houden. Ja, oké. Even kijken hoor, dan moeten we even een bruggetje maken van, uh, ja, van dit tweede gedoe naar uh, Guy Verhofstadt. Nou <laughs> ja, de Verhofstadt groep, misschien is dat een bruggetje. <laughs> <laughs> ja, van uh, Verhofstadt met DT. <laughs> ja, een bruggetje gevonden. Uh, ja, die, die was weer, weer eens lekker boos, uh, ouderwets boos, zoals we hem kennen. Die, uh, die heeft zich in het europarlement van de mens, of, ja, voedend, voedend. zelfs, ziedend. Uh, stoom kwam uit de <laughs> ja, oren. Ja, ja, er moest bloed door de straten van Barcelona gaan vloeien. De, de mannen die voor het referendum waren... moeten aan de ballen opgehangen worden aan, het, uh, aan de Socrada Familia. Nou, dat de vrouw aan stukken gehakt door de, <laughs> nou, de straten op weer de Ramblas. Zo, ja, dat is dan de leider van de liberalen. Dus dan denk je ja. nou Liberty. Maar hij zegt, het is een fake independence... That is what I call it, and I don't recognize it. Die uh, Hofstad erkent herkent Catalaanse onafhankelijkheid niet. Nee. Hij vindt het niet geldig, want de democratische legitimiteit ontbrang. Ja, uh, Maar anders de... zou het ook wel een beetje een smet zijn geweest als hij dat herkend. <hijf> ja, ja dat <hijf> is, <hijf> zijn, zou hij zou je gelijk achter die oren gaan krabbelen. Dat wel klopt, precies. Hij, moet, hij vindt dat er opgetreden moet worden tegen deze uh, gekte. De roept de Spaanse regering op hard in te grijpen tegen deze gekte. Dus het is toch wel, inderdaad, hij, hij zegt toch wel, uh, sla erop los. Thank you. Ja. En uh, hij zegt dat de Catalaanse politieke partijen moeten de kloof die ze zelf gecreëerd hebben met het referendum overbruggen. Spanje moet een federale staat worden binnen een federaal Europa. Ja, dit, ik vind sowieso een beetje onzin dat Catalonië dan onafhankelijk wordt, maar gewoon weer een, een serfstaat van de EU wordt. Dan schiet je nog niks zo heel op, denk ik dan. Dus ja. Dan moet je nog steeds allezelfde wetjes uh, allemaal gehoorzamen. Ja, maar ze hebben best wel goed voor zichzelf gezorgd. Dus als land om echt buiten die EU te zitten, dan zit je weer met allemaal afzonderlijke regelingen. Dat is een beetje, ja, ik weet niet, zo'n land als Catalonië. Dat zit echt helemaal zit tussen Frankrijk en Spanje dan in. Nou, Spanje, dat zal uh, al niet hun beste vriend zijn als ze hierin zouden slagen. En het is, uh, qua Groot-Brittannië heb je nog wel, uh, vanuit de historie en ook qua, qua ligging nog wel het idee dat ze wel met de rest van de wereld in contact staan. Die uh... ligt aan de zee, dus die kunnen daar gewoon... Uh... Ja, dat is wel een voordeel. Maar... Ja, maar die moeten dan door Gibraltar, de straat van Gibraltar heen. Dus, uh... Nee, maar je kan vluchtelingen uit Libië laten komen. <laughs> ja, dat dan de... dan... Die, die, die krijg je dan uh, naar Spanje te sturen. Ja. Uh, en zij betaald worden. <laughs> Ja, maar vanuit de optiek van Guy uh, Verhofstadt van, uh, is natuurlijk, die, die willen niet meer, die willen wel meer landen erbij, maar die moeten dan van buiten de huidige EU komen, maar die willen niet meer landen omdat uh, binnen de EU alles zich gaat afsplitsen. Want dan, ja, ja, dan wordt het een onhoudbare. Dat is allemaal geweldig. Ja, ja, precies, maar dan wordt het een onhoudbare situatie. Weet je als ieder land binnen de EU zich gaat opsplitsen. Ja. Dan, dan zit in, Ja, dan wordt het parlement wordt gewoon een zooitje. Daar had laatst iemand al uh, uitspraak over gedaan. Hè? Ik weet niet meer wie dat was, maar uh, uh, ja, Juncker was dat geloof ik. Ja. Die, die, die liep zich druk te maken. Want die zei van ja, als iedereen zich gaat opsplitsen, zitten met uh, ja, dan krijgen we een onhoudbare situatie in het parlement. Ja, het is moeilijk onderhandelen met een hoop kleine partijen. Daarom oh, is het ook voor de vrijheid heel goed. En uh, ik denk dat dat voor... Uh, uh ja, wat je, wat je ook zag dat Hitler deed. Dat is veel bedrijven eh, gedwongen samenvoegen tot, tot enkele grote corporaties. En dat wordt nou ook gedaan door hele hoge reguleringslasten. Dan kunnen alleen de grote bedrijven overleven. En met een paar grote bedrijven is het heel makkelijk onderhandelen voor de overheid. Onderhandelen, het is heel makkelijk ze dwingen. en Met heel veel klein grut, dat is een grote chaos. En daar kunnen ze geen grip op krijgen. En dat, dat is waarom je dat als libertariër ook over het algemeen wilt, hoe, hoe meer. Maar het is natuurlijk sowieso raar dat... Wie waren nou die lui die in de Maidan in Kiev uh, liep het uh, te scanderen. De menigte aan het opjutten waren tijdens de, de Maidan-revolutie. Was er ook... Uh... Verhofstadt en van Balen. Verhofstadt en van Balen, inderdaad. Ja, ja van Balen, uh, dat ja. vinden ze allemaal Dat wel prachtig als die landen erbij komen. Ja. Dat, uh, dat is machtsuitbreiding, maar als ze dan uh, binnen de EU wat uitrommelt, uh, dat, uh, dat zijn dan geen referenda die ze willen voor onafhankelijkheid. Ja, no, vindt... no hard forks within the EU. En ja. uh. <laughs> ja, wat hecht, daar in, hecht, Als ze in Oekraïne waren, zeiden ze van ja, dit doen we gewoon als het uh, goed is. Wij willen democratie verspreiden. Als in Catalonië een referendum is, dan dus democratie toch uh, niet minder goed? Helaas. Nee, maar er, er was onvoldoende democratische legitimiteit voor dit ja. referendum. <laughs> voor deze verkiezingen. Wat is democratische legitimiteit? Uh? Ja, ja, je, moet, je moet eerst democratische legitimiteit hebben om democratisch te kunnen afscheiden. Wat betekent, eh, ja, dat is natuurlijk met Amerika. Toen die zich afscheiden van Engeland, toen was dat ook illegaal. Ik bedoel, dat is altijd zo, dat de heerser van het Rijk, die vindt natuurlijk elke afscheiding illegaal en die zal daar nooit in, in mee instemmen. En wat toen in 1854 uh, het Zuiden Hartvork wilde doen... Uh, ja, secessie. Toen uh, was dat meteen een reden om de oorlog te verklaren. Ja, ja 1854 algemeen. was een zes jaar later, want uh, ja, de bureaucratische processen duurt extra lang, hè. Uh, 1860 dan uh, moest dat even met de veldslag uh, bes beslecht worden, ja. Ja, ik denk dat dit soort rijken die zitten ook... Ik denk Spanje is een keizerrijk wat al sinds 1600 uit elkaar aan het vallen is, sinds ze enorm veel goud en zilver geroofd hebben. En de stukken die vliegen er nog steeds af. En het dreigt ook weer een... De Oost-Spaanse overheid die ging 13 keer feed sinds, sinds het hoogtepunt van hun roof. En de 14e keer staat waarschijnlijk voor de deur. En het punt is gewoon dat als zij heel veel schuld hebben, dan willen die, die stukken die willen er graag vanaf. Die, die, als ze ja. afscheiden, dan zijn ze van die schuld af. Maar de, degene die ermee blijven zitten, die baalt natuurlijk enorm. Ja, ja want Catalonië moest die voor de schuld opdragen. Dat was de bedoeling. Ja, ja, toen? ja. Iedereen moet, uh, moet die, dus die schuld opdragen. En dat, en dat is nou ook het mantra binnen de EU: van uh, ja, als je eruit wil, en dat zegt ze ook tegen. Groot-Brittannië moet je eerst de rekening betalen. En de rekening, dat is dan gewoon hun aandeel in de schuld... die die, die, die maloten in Brussel allemaal zijn aangegaan. Ja, ja. die hebben een hele hoop banken gebeeld... gebeeld en uh, enorme bergen voor geleend. En dan zeggen ze tegen Groot-Brittannië... ja, jullie uit willen, moeten jullie, jullie stuk van de schuld uh, al betalen. Nou, ik, ik snap, nu snap ik eigenlijk waarom... Uh, waarom dan Verhofstadt eigenlijk boos is op de Catalanen. Want dat was natuurlijk de bedoeling dat... Uh, de Catalanen de schuld van Spanje zouden betalen. En als zij gaan afscheiden, dan is uh, Spanje zometeen failliet. En dan zit de EU met het probleem. Ja, het is misschien Maar naar Catalonië kan ook nog de Basken. Die zitten daar natuurlijk ook nog. Uh, die voelen ja, zich thuis. Ja, die, daar die, niet die echt worden dan huis. nummer twee. En, uh, ja. de, wat, wat voor regio's is er Spanje nog meer? Het zuiden natuurlijk, hè? Andalusië? Ja, iedereen wil zich afscheiden. En meestal wat je ook bij Groot-Brittannië zat. Het was natuurlijk ooit een groot empire. En dan vliegt de India eraf. En dan vliegen steeds meer koloniën eraf. En Nederland eigenlijk ook gebeurt met Suriname en Indonesië en zo. En wat die regio's dan krijgen, dan. Uh, ja, uh, Verenigd Koninkrijk houdt dan nog uh, ja, Wales en Noord-Ierland en Schotland uh, houden ze allemaal bij elkaar. Maar die schotten die, die hangen, die staan ook met één been buiten de deur. En die, die moeten dan, de loyaliteit moet dan gekocht worden. Dus met heel veel geld moet die loyaliteit erbij gehouden worden. En heel veel angst. Dat, uh, ja, dat hun pensioenen kwijtraken enzovoort. Maar dat, dat gaat gewoon steeds meer geld kosten. En, die, en dat empire, dat raakt steeds meer failliet. Die, die komen steeds dikker in de schulden zitten om die loyaliteit te blijven kopen. Dus dat, uit, uiteindelijk vliegen die stukken er toch af. Alleen blijft er dan nog grotere schuld over bij de kern. Ja. Dat kan nog leuk worden. Ja, ja. Nou, wordt vervolgd. Dan gaan we even naar de Nederlandse situatie. Komen we bij uh, Boema uit. Oh, ik wil even weten. Oh, ik geef weer een of andere titie op mijn tijdlijn te zien over bijen. Daar, daar schijnt het heel slecht mee te gaan ah, bij moet gered worden door de overheid ja, kijk weer verhalen over nee dat moet dan, ja, petitie weet je, de overheid moet juist bepaalde dingen verbieden zodat ze makkelijker kunnen blijven leven maar, die bij hoort ja, al heel lang ja, en wat ik zie van bijen is vaak dat uh, ja, ook verhalen over dat ze uh, antibiotica moeten gebruiken. Nou, ze dan allemaal. Er over bijen hebben, vraag me even af. Uh, nee, hoor maar. Ja, ja, ik noem leefs... Buma en uh, Buma uh, komt dan een petitie en een petitie. Ja, ik me gewoon af voor dat zit met die bijen. Want... <laughs> dus ja, nou, ik het uh, in... uh... Eens in de zoveel tijd gaan mensen erover praten. van... Uh, ja, die bijen die gaan allemaal dood. Maar daar, volgens mij is dat helemaal niet zo. Volgens mij gaan die kolonies gaan dood die, die bijenhouders hebben. Omdat het allemaal één genetische bij is. Dus dan uh, heb je, dan moet, er antibiotica moet erin antibiotica in. En als er, uh, ja, als er iets, uh, zeg maar, een verschijnsel is wat succesvol uh, op die bijen parasiteert, ja, dan parasiteert het in één keer op al die kolonies, omdat het allemaal dezelfde bij is. En dan is het iets als je uh, heel veel gewassen, ja, dat is allemaal hetzelfde genetische materiaal dat in die velden staat. Dus dan moet het... Ja, ...dat moet heel zorgvuldig worden gemonitord... ...want als iets heel effectief is tegen dat uh, specifieke ras... Dan, uh, dan, ...dan sneuvelt alles. En uh, ja, dat is een beetje de zwakte, met gestuurde... ...dat is eigenlijk een beetje de zwakte van overheid in het algemeen... ...dat je gaat sturen. En dan heb je natuurlijk ook nog het uh, stelen erbij... Als je, ja, als je genetisch gaat plannen, dan mis je die slimheid van de natuurlijke selectie. En dat kun je natuurlijk wel de baas zijn, maar de manier waarop dat gebeurt, dat, dat is vaak niet uh, snel en slim genoeg. Mm -hmm. En uh, wat je bijvoorbeeld ziet, want ik, wat ik altijd Het ging vijf... het over Buma, hè? Het ging over Buma, nee. <laughs> <laughs> Het artikel was <is> Buma. <laughs> nee, Buma toch... dat, dat wil niemand toch over praten, Buma, is er maar opzij. Ja, ja. Ja. Blijf... Ja, maar goed het uh, ging over Buma's en uitspraak over ja. het referendum. Ja, dan je even je volgende bij ik... Ja. Ja. Je, <totstut> ja. je hebt even op je thee zetten, dan kom ik zo... Ik ben zo weer terug. thee zetten, dan. Ach, het is ja. wel... ja. je je Klaas Maar je hebt, aan de andere kant heb je wel de killer bee. Dus dat is dan een bij en die wordt dan als plaag gezien. En dat vind ik dus frappant. Want aan de ene kant moet dus het verhaal aan mij worden verkocht... ...dat uh, bijen... Uh, ik gevaar zijn, dat bijen sterven. Maar aan de andere kant moet ik ook een verhaal geloven over een bijensoort die zo succesvol is dat die uitbreidt als een soort epidemie. Dat ja. vond ik verantwoordelijk. Ja, nee, maar goed, ja. Uh, we hadden even Buma erbij gehaald in verband met, uh, met het referendum. Hij heeft wat uitspraken gedaan. Ja, Gautoman. Fouteman, ja, inderdaad. Ja, dat vonden we sowieso, hè. Ja. Meneer David, heb jij er iets over te zeggen? Of over ja. bijen? Ik... Ja, over bijen heb ik ook weer iets te zeggen, ja. ja, ja nou, dat dat dat... is er erbij dan. Denk je dat het um, uh, aannemelijk is dat het inderdaad zo erg wordt dat die bijen sterft, dat um, boeren geen gewassen meer kunnen verbouwen omdat ze niet meer bestuift worden? Denk je dat? Nou ja, ik... Ik denk wel dat die bijen sterven. Ik denk niet dat dat uh, verzonnen is. Maar ik denk dat dat komt doordat... het uh, aandeel van die, uh, ja, die... genetisch identieke bijen... dat dat zo groot is. Ik denk dat dat het risico is... omdat je het uh, omdat helemaal wordt gepland... en gestuurd. En nu willen ze... ik denk dat zeg maar een toekomst met bijen... waarbij we dat willen handhaven... Ja, dat, ik denk dat dat gewoon lastig is. Want dan zijn we dus... Hè, want ik, ik denk dat het probleem wel echt kan zijn. Hè. Die bijen hebben echt wel een nuttige plaats... in de, in de, in de wereld. Maar als je dan erop vanuit gaat van oh, we erkennen dat het een probleem is. Maar we gaan vasthouden aan die manier dat de, dus de grootste deel van de bijen moet dan genetisch identiek zijn. Omdat dat bepaalde eigenschappen zijn die we wensen. Dan moeten we met allemaal geweld, moeten we allemaal middelen wel of niet gebruiken en antibiotica en alles. Dan bouw je een soort kaartenhuis dat er een keer op in gaat storten. Ik denk dat het veel interessanter is om te kijken naar die bijen die wel succesvol zijn. En of je dan zeg maar daarmee iets kan. Die uit zichzelf Goed. succesvol zijn. Ja. Dan nou, kan ook weer niet iedere bij elke bloem bestuiven. Dat is ook wel het probleem. Ja. Dan moet je ook wel veel verschillende soorten bijen hebben... om alles te kunnen verbouwen. Ja. Dus wat stuurt dan eigenlijk dat je één soort bij moet hebben wat je zegt? Nou ja, je hebt vaak, net als met koeien en met gewassen... heb je een bepaald ras. Dat is een soort combinatie van resistenties en... Uh, productiecapaciteit. Uh, als ze een product maken, bijvoorbeeld planten kunnen bepaalde vrucht produceren. Smaak kan er, smaken kan er de, zijn uh, honderden factoren te verzinnen. Hè. Hoe snel ze opkomen, dat je ze misschien voor welke periode van het jaar dingen kunt uh, gebruiken. Hè. gaan ze al vroeg uitvliegen, wat later, misschien waarbij bij je. Uh, hoeveel honing produceren ze? Hoe agressief zijn ze? Als nou, ze zijn allemaal factoren en bij elkaar heb je op een gegeven moment een, een goed ras. Maar dan wil je die eigenschappen van het ras, wil je zeggen. Maar Behouden, dan gaan ze allemaal trucjes doen, zodat je niet steeds een hele grote genetische diversiteit hebt, waardoor elke bak weer anders uh, is. Maar ze proberen dan die genetische diversiteit ja, heel homogeen te houden. Dus dan heb je bij spreken duizenden kolonies, maar dat is het genetisch materiaal van maar één, uh, één oorspronkelijke koningin, ik noem maar even wat. En dan, dat is dus zwak, hè, want die koningin heeft bepaalde eigenschappen en de, die kolonies hebben dan bepaalde eigenschappen. Maar ja, zodra er dus iets is wat kan parasiteren op die type genetische, hè, want vaak is, uh, ziektes of bepaalde parasieten, dat is vaak een soort spelletje van, uh, oh ik kan dit, hoe past dat bij jouw genetische make-up? Oh, dat past niet. En oh, het past wel. En nou, zodra het wel past, en het wordt dus succesvol, die parasiet, dan is het in één keer succesvol op alle bijen die er zijn. En dat is het probleem. Daarom gaan uh, heel, heel veel bijen dood aan bepaalde verschijnselen, omdat als zodra, of één stofje doet, is heel schadelijk voor die bijen. Als het zodra het slecht is voor die bij is per de definitie meteen slecht voor al die bijen... omdat het vaak genetisch bepaald is hoe de, het effect is van zo'n stofje... of van zo'n parasiet of van zo'n ziekte. En dat is de zwakte met heel veel dingen, ook met dingen die we eten. Uh, heel veel gewassen die we eten, ja, die moeten op een gegeven moment... Uh, moeten mensen dat zeg maar met sturing en planning... Weer goed krijgen, of met genetische modificatie of zo, omdat anders die ziektekiemen, die zijn zeg maar een soort vrije markt, die gaan elk jaar er weer tegenaan of zo, en die, gaan, die proberen alles wat kan en heel veel falen en heel veel zijn succesvol en die zijn daardoor, ja dat is zeg maar de kracht van de, <laughs> de slijpende kracht van vrije marktprocessen. en Daartegenin is, zijn, is zeg maar een soort planeconomie van uh, vaste rassen, vaste generaties. En je ziet dat, uh, dat dat continu onder druk staat... omdat het heel moeilijk is met planmatige benadering... Uh, die vrije markt tegen te gaan om, om daar het hoofd boven water te houden. En bij Bayer faalt dat. En dat is ook de reden waarom een deel van planmatige overheid ook faalt. Omdat je gewoon niet tegen die chaos op kunt. Het kan misschien wel... Maar dan moet je heel veel dingen vrijlaten. Dan moet je ook binnen jouw structuur... moet je ook dingen vrijlaten... zodat je diezelfde energie kunt gebruiken daartegen. Dus zeg ik nee. nog zinnige dingen of uh, is het niet? Nee. Ja, dat vast pas wel zinnig zijn, ja. ja <laughs> zeg ik nog zinnige, zinnige dingen? Nee, nee, <laughs> Ja, nou, ik, ik hoor stilte. En het, <laughs> ik denk dat er een soort parallel is... tussen wat er met bijen gebeurt... en overheid. Ja. En dat probeer ik nu uit te leggen. En uh, ja, ik weet niet of dat overkomt, die parallel. Is dat een parallel die overkomt. Dat, dat uh, is inderdaad ook wel iets wat ik, uh, wat mij opvalt als ik uh, bezig ben met de natuur en uh, zie ik inderdaad dat de overheid is, ja, past daar totaal niet in. Het is gewoon inderdaad uh, onlogisch. Nou, ik ben het in het algemeen toch wel mee eens. De penseerde homogeneiteit is sowieso nooit een goed idee. Dus uh, laten we dat uh, afspreken. Uh. Ja, ik wil het uh, even over bananen gaan hebben. <lacht> <lacht> Daar ga ik een half uur over praten. Zullen we <lacht> het nu maar gaan hebben. En, uh, zijn uitspraak over het referendum. <lacht> <lacht> ja, ik kom in ieder geval eerlijk vooruit. <lacht> ja. uh, ze doen er niks mee. En uh, ja, goed, dat wisten we al. We wisten al dat er naar het onderste laadje ging. En dat uh, gewoon de komende decennia niet naar gekeken gaat worden. Dus ja, net zoals met de, de assassination of Kennedy, weet je wel, pas na 30 jaar komt het naar buiten of zo. Wil dat die slepen doorgaat, zegt Buma. En de rest van de coalitie denkt er ook zo over. Hij noemt het ja. referendum een rest uit het verleden. <laughs> dat is wel apart, hè. Ja, dus eigenlijk, bevolkingsinspraak uh, is een rest uit het verleden. En ziet daarom ook niet goed hoe de uitslag moet worden overgenomen. Mm -hmm. We hebben eigenlijk al hebben afgesproken dat we het, raadgevend van het raadgevende referendum af willen. Dus we willen gewoon dat hele referendum af. Hebben jullie ooit een uh, referendum uh, gehad? of ja. dat van Oekraïne? Ja, ik heb er daar al meegedaan, ja. Dus ik ook. Ja. Daarvoor nog? Daarvoor? Nee, het is een beetje iets van de laatste tijd, geloof ik. Hè. Ja, dus niet echt een rest uit het verleden? Nee. Maar goed. Uh. Hij bedoelt meer inspraak van de burger. Ja, <laughs> is, is iets. <laughs> maar ik vond het wel apart dat D66... dat is natuurlijk helemaal het... het uh, toppen wat eigenlijk de partij was... van het referendum. En nou zei Pechthold, die zei ook al... de CDU ook weer van... De, nee, dat, hij ging het ook negeren. Dat was gewoon absoluut... die sleepwet moest er komen. Ja, ja, D66 ook. En dan denk ik, ja, we hebben hier de referendumpartij. Die, nou, het was natuurlijk al eerder gebeurd... dat ze de, van de Oekraïne-associatieverdrag... wilden ze ook niet herkennen. Maar... Ja, nu is het dan helemaal duidelijk dat D66 er ook helemaal niks meer met inspraak van de burger wil helpen, van doen wil hebben. Hun uh, redenatie voor het afschaffen van uh, dit referendum, althans de plannen, is dat uh, het huidige referendum slechts een, uh, een raadgevend referendum is. En zij willen een correctief referendum. Dat is heel anders. Dus voor de zekerheid schaffen ze dit maar alvast af. En dan gaan ze later wel zo gewoon correctief referendum. Dus, uh... <laughs> ja, tuurlijk. <laughs> heel geloofwaardig, maar goed. Nog een mooi citaat van Duma. Um, hij noemt de wet een buitengewoon ingewikkeld ding. Met enorme <lacht> consequenties als het niet doorgaat. En hij vindt dat er niet enkel met een ja of nee over gestemd moet worden. Maar dat is ook precies wat het eerst en tweede kamer gedaan hebben. Dus ja. ook iets helemaal. En wij zijn dan ook weer... Uh, nou, voor ons is het te ingewikkeld inderdaad. Maar voor hen niet. Hebben we hebben het al over social media gehad. Gaat dat uh, item eruit? Hij vindt dat het... Uh, waarschijnlijk dat het... Uh... Social media, dat krijgen we nou weer. Ja, ja oké. je mag het zo even uitleggen. Maar Peter, vertel maar nou even wat jij uh, wilde zeggen. Uh, ja, dat het even kwijt. Klaas, zeg jij even uit wat je met social media bedoelt? Nou, we hebben we nu over sleepwet? Sleepwet gaat ook deeltelijk toch over uh, dingen te analyseren. Dus dat gegevens van mensen kunnen bekijken. Gaat ja, ja. ook over online gegevens en zo? Uh, het heeft te maken met een uh, aanpassing van de, de vorige uh, wet hierover. En ja, de techniek is veranderd. Zo, dus Dus eigenlijk, eigenlijk is die die uit een update naar uh, de huidige tijd. Ja. En uh, met social media, want dat uh, maatje erover dat ze dan uh... Op het matje moesten komen, bepaalde eigenaren van social media, platformen, omdat ze dan niet hè, een rol hadden genomen in het, uh, dus je hebt aan de ene kant, zeg maar, uh, alles willen zien wat mensen zeggen. Aan de andere kant ook controleren wat ze voorgeschoteld krijgen. Mm. Dus er is enorm veel controle op. En toen zou ik ze denken, van, ja, ik denk dat het ook niet echt meer te redden is. Wij, uh, ik, ik denk ook niet dat zo'n wet, zo'n wet, ik twijfel nog of dat, ik denk dat het sowieso toch wel de kant op gaat. Dat er uh, zeg maar, gecontroleerd wordt wat we voorgeschoteld krijgen, vanuit de behoefte via social media en andere platformen te dicteren wat wel en niet gepast is. Ja. En aan de andere kant dat er ook gekeken moet worden naar alles wat we communiceren. Ja. Dus ik denk dat het vanuit die gedachte heel goed zou zijn om te gaan kijken, misschien ook voor ons als we uh, nu deze show, om te zien hoe kunnen we daaromheen Welke manieren van platform kunnen niet worden uh, gestuurd op die manier? En welke manier van communicatie kunnen niet? Makkelijk of niet worden gemonitord door die wetgeving. Want zelfs, zelfs als er een, een, een doel toch gedaan is, voordat ze al luistert naar het referendum, dit, dit doel om alles wat wij doen te kunnen controleren en te monitoren, dat moet toch worden gedaan. Dus dan zou het in de verkapte vorm alsnog weer naar voren komen. Of in een andere constructie. Ja, sowieso is het gewoon, uh, rollen ze sowieso achter de feiten aan. Zelfs die, ja, die sleepwet die komt er dan en die komt er sowieso. Dan nog, weet je gewoon, want dat zie je al in, in Amerika met die NSA die dan een enorm park hebben gebouwd... ...en dan nog gewoon een terrorist niet te uh, nee, ja, pakken niet voordat hij iets doet, weet je wel. Ze, ja. altijd, al, ze rollen sowieso al, altijd achter de feiten aan. Nee, maar daar nee, dan gaat het nog helemaal dan. niet om. Die, die, die, die terrorisme die zijn gewoon, dat terrorisme is zeg maar onderdeel van wat ze wel willen zien. Kijk, ja. uh, terrorisme is eigenlijk politici die... Uh, ja, handelingen van bepaalde personen gebruiken om uh, een klimaat te scheppen voor uh, beleid. De echte terrorisme zijn de mensen die daar die aandacht en licht aan hangen en, dat ze, en politici zijn daar een onderdeel van. Ze dus gewoon koren op hun molen. Uh, die die sleepwet en dit soort uh, het, het willen controleren en voorschotten dat is gewoon een soort iets heel anders dat staat er los van. Dus ze gebruiken misschien terrorisme om dit soort dingen uh, makkelijker erdoorheen doorheen te krijgen. Maar het gaat gewoon om, om controle. Ja, je wilt uh, zorgen dat jij zoveel mogelijk controle hebt over wat er is gedaan. Want uiteindelijk is, eigenlijk waarheid bestaat uit wat men is. En uh, ja, wat, wat weten wij nog eigenlijk over waarheid? Heel, want heel veel bronnen, wij gebruiken nu bronnen die, ja, wij weten het niet waar het vandaan komt. Nee, je kan misschien zelf iemand spreken, je kunt zelfs iets hebben waargenomen. Maar heel vaak is het toch al voor, door een bepaald filter gekomen. En dat filter is op zijn minst degene die eigendom heeft, of controle heeft over wat naar ons toe komt. En misschien uh, wordt er nog niks mee gedaan, maar... Het, het, de structuren zijn er al, om ons heel erg in geperkt te houden over wat Dit wij... vind ik ook nogal mooi. Hier Buma verdedigt zijn uitspraken en stelt dat hij Nederland niet voor de gek wil houden. Nou, dat is wel duidelijk. Mm. Uh, hij is inderdaad heel eerlijk. Want ik ga dat tot ja. uh, Er staat ook hier, uh, Buma zei, dat hij het referendum dat tegenstanders willen organiseren, niet als een echt referendum beschouwt. Dus dat is eigenlijk net zoiets als het, uh, Catalonië. Het was niet een echte, het uh, was niet legitiem democratisch uh, onderbouwing. De enige reden is. dat het referendum mogelijk nog gehouden wordt, is omdat het kabinet het instrument niet tijdig kan afschaffen, stelt hij. Hij benadrukte ook dat dat de afschaffing van het referendum is vastgelegd in het regeerakkoord. Dat wist ik ook niet, jo, maar dat is uh... En de rest van de politie denkt er net zo over. Ja, ja, dan staat er, de ChristenUnie wil heel goed luisteren naar de kiezer, zegt voorman Gertje Jan Segers, maar je kunt niet zeggen, we leveren onze staatsveiligheid in als er toevallig een meerderheid is die deze wet niet bevalt. Dus dat is, uh, <lacht> dat is uh, eigenlijk, uh, ja, als er een meerderheid in het land is die een bepaalde wet niet bevalt, maar zij beslissen dat, uh, dat die er toch moet komen, ja, dan uh, moet die er ook gewoon komen. Dus uh, je ziet toch wel dat het steeds meer richting een dictator. Dict dict gaat ook ja, ja. in in uitspraken dat ze die niet meer de moeite nemen om net te doen alsof het, alsof uh, zij het volk wordt ja goed ja zoals Ayn Rand al zei het verschil tussen democratie en totalitaire status tijd. Hè? Ja. Ja. ja, het moet wel, hè? want uh, ja, die schulden worden natuurlijk steeds groter en er hangen steeds meer mensen aan de, de overheidstieten zuigen. En die moeten, dus er moet steeds totalitairder opgetreden worden tegen alles wat in verzet komt. En dat zal ook meer in verzet komen, omdat het steeds meer de duimschroef worden aangehaald. En is dat wel gemaakt naar holleden? Van de ene crimineel naar de andere. Ja. Luistert Holleder naar de stem des volks. Ja, Holleder is wel een beetje een verpersoonlijkheid. Er is wel een beetje een verpersoonlijking van, van wie de overheid is eigenlijk. Maar goed, wij concurreren eigenlijk met de overheid die allemaal criminele dingetjes. Hij pestte bijvoorbeeld een ondernemer ook, Heineken. Mm. Ja. Maar hij heeft Porsche kritiek op zijn beveiligingsstaat. Nee, nee, nee, nee de, zussen, de... De, zussen, oh. Oh, de zussen. De zussen die getuigen tegen Holleder en die uh, hebben kritiek op de beveiliging. Oh, ja. ja, die zussen moeten nu beschermd worden voor, uh, voor hun broer, want die is natuurlijk gewoon levensgevaarlijk. En uh, Astrid Holleder, die heeft dus uh, geklaagd over de beveiliging. Je kunt ook wel zien um, hoe betrouwbaar de overheid is als je ze Echt nodig heeft, uh, ze hebben van het OM uh, drie nummers gekregen, drie noodnummers, om alarm te slaan als er iets uh, niet goed is of als ze bang zijn ergens voor. Nou ja, op een dag kwamen er dus uh, mensen aanrijden in een auto met een nummerbord afgeplakt en toen dachten ze, oké, okay, dit is niet goed, dan hebben ze gebeld naar alle drie de nummers. Maar bij alle drie de nummers werd niet opgenomen. Dus, het was, in plaats van één werkend nummer hebben ze gewoon drie nummers gegeven. Die alle drie niet werken. Ja, ja, dat is ook niet echt heel veel nut gehouden. En Een ander dingetje dat ze hadden gekregen was een uh, alarmknop. Dat is een soort van uh, sleutelhanger, die kun je altijd meenemen. Nou, op zit een grote knop en uh, ja als je die indrukt dan staat het dus alarm. Maar zes weken nadat ze we dat ding hadden gekregen, kwam er dus uh, iemand bij van de OM langs om te zeggen van Jongens, goed nieuws, de knop uh, doet het weer. <laughs> <laughs> en uh, De mensen is niet verteld dat die knop het eerst niet deed. Dus. Dat is net zoiets als die democratische knop waar die kiezer steeds op drukt. Ik, denk, ik verwacht ook nog steeds dat ze, dat ze over vijftig jaar zeggen... ...de verkiezingen doen het weer. <laughs> uh, Lijkt dat ze daarvoor niet deden. Ja, daar hebben ze een heel goed argument. En je betaalt natuurlijk als belastingbetaler voor veiligheid. En ja, er komt iemand langs en die vertelt het werkt niet... Ja, mooie reden om je belastinggeld terug te vragen, toch? Ja, maar dit hebben ze toch wat zelf betaald, dus uh, dat gaat niet op. Okay, ja. Volgens uh, ja, die zussen dan. Het meest logische zou natuurlijk zijn dat die Willem Hollander uiteindelijk zelf betaalt voor alles wat nu nodig is. Ik nee, nee nee, dat, nee die uh, zit op kosten van de belastingbetaler. Ja, dat, dat is die uh, in de categorie uh, 300 euro per dag. Oh, ja. Ja. ja, het is wel triest, want die Astrid Holleder die schreef eh, eerder het boek Judas, dat vorig jaar in november uitkwam. De vrouw zei destijds Judas te, hebben, eh, te zien als een testament. Ze is ervan overtuigd dat haar broer haar zal laten liquideren. Alleen weet niemand wanneer. Mm -hmm. ja, het is wel wat reuze, triest natuurlijk. Yeah, maar ja, ook dit soort mannetjes hebben natuurlijk wel hun beste tijd gehad, zo'n Holleder die op een gegeven moment verliest hij ook zijn uh, netwerk. Al dat soort of mannetjes, die hebben misschien uh, ja, een tijd waarin ze oppermachtig lijken, maar daarna komt weer een tijd dat ze dat niet zijn. Ja. En wat is die nou eigenlijk uit de gevangenis? Is die of... nee, nee, Nee, die zit nou, er is een proces uh, komt eraan. Hè? Hij zit nou uh, een zwaar beveiligde gevangenis. Kunnen ze hem niet een deal geven met zijn verblijfplek? Ja, want ze hebben die top uh, politieman ook uh, met zijn woning geholpen. Dus <laughs> ja, ze ja. waar <laughs> hij, verblijft, uh, want uh, hij heeft vast nog wel toegang, bepaalde middelen. Ja, die politieman en dan... had van zijn woning wat hij niet gebruikte. Dus daar ja. kan hij dan mooi intrekken. Oh, ja. ja, dat uh, is alleen maar logisch. Hè. Dat je dat een deel van die middelen misschien aanwendt. Uh, ja, ik weet het niet. Wat, wat worden wij de wijzer van dat hij zit opgesloten met zoveel geld? Ja, wordt... Maar ja, ja, ik denk ik dat ze dat wel winstgeving kunnen maken, toch? Want ze, deze aardig te plukken bij hem, neem ik aan. Nou, ah. goed, hij vertelt niet uh, zijn bitcoin in uh, <laughs> uh, <hem> wachtwoord. <laughs> ja, hij is... denkt niet dat hij dat niet heeft, hoor. Hij, heeft natuurlijk, nee. hij is van de categorie voor mensen die nog uh, geld in het Ergens uh, begraafd. Hij uh, zou ook hebben ook ergens. op huizen. Die... Nee, nee, nee. Dit, dit soort van drugscrimineel uh, van zijn leeftijd, die uh, begraven hun geld nog ergens. Uh. In contant? Ergens in de duinen, ja. Gewoon in een biljet en dan ligt dan ergens in de duinen ofzo. Guldens. Ja, gulders <laughs> ja. nog, ja. <laughs> Al het geld van de heilig ontvoering. Nee, maar goed, ja. We gaan even naar die... Uh, Ik zie je de minister van Volksgezondheid. Of tenminste de voormalige inmiddels. Ik, ik weet niet wie het nu is. Zit ze nog in een nieuw kabinet? Het is nu een ander geworden. Kan ah, we ander... oh, Oké, okay, ja. Yeah. Is, is het niet meer borst? <laughs> nee, die is... nee, die is inmiddels al dood, hè, Klaas. <laughs> Oké, okay, je hebt steen geleven, maar... Uh... <laughs> het gaat over Schippers, maar... Uh... Ja, Schippers heeft um, iets heel moois gedaan. heeft een... Uh ervoor gezorgd dat een medicijn uh, zo goed is. En daarvoor heeft ze ook best wel veel uh, lof gekregen van de patiënten en de familieleden. En op zich ben ik ook wel blij voor die mensen. Maar wat die mensen daarvoor uh, hebben gekregen, is toch wel behoorlijk wat. In totaal zal het uitkomen op zo'n 120 uh, miljoen uh, per jaar in totaal. En ik vind het nog steeds merkwaardig eigenlijk dat uh, deze mevrouw... Um, onderhandeld met ons geld. Ja. wij dan betalen uh, voor de premie. Maar gewoon zijn gewoon een extra bottleneck eigenlijk. Ja, zij bepaalt dan uh, wat wel en niet vergoed wordt. Althans, ja. uh, van dure medicijnen hebben ze een uh, wat sluis bedacht. Zolang ze daarin zijn, worden ze nog niet vergoed. Maar als de minister bepaalt van wel, dan worden ze wel vergoed. Dus zolang je een medicijn nodig hebt dat nog niet vergoed wordt... moet je wel heel veel premie betalen. Dan kun je dat medicijn toch niet krijgen. Want dan is niet via de verzekering. Dus dan moet je het nog weer bijbetalen. Ja. voor die mensen het ook weer krijgt. Alleen ja, je zou ook wel alles kunnen vergoeden. Maar dat is ook weer onbetaalbaar voor de mensen die nou helemaal niet zoveel hebben. Dus. Maar goed, daar zou eigenlijk gewoon de verzekeraar over moeten gaan eigenlijk. Ja, ja of direct um, onderhandelingen tussen de patiënt en de farmaceut zou ook kunnen. Het zou nog beter zijn natuurlijk. Ja. Ja, dat je inderdaad al die spelregels afschaft en dat, die, dat je iedereen ja. gewoon het spel laat er, uitzoeken. Er, uh, informatie, het gaat om 750 patiënten in Nederland die daarvan ja. zouden uh, voordeel kunnen hebben. En het 170.000 euro per patiënt per jaar. Per jaar behandeling. Ja. En zij wilden dan dat de prijs met 80% zou dalen. Voordat uh, die in, de, in het basis <tus> ah, het. is natuurlijk ook raar. Dat dit soort, dit soort mensen die prijken met andermans veren. Hè, en dan gaan ze. Uh, ze zitten andermans geld rond te strooien. En ze maken een beslissing inderdaad. Want er zit de opportunity kost aan. Dat betekent gewoon dat dat geld dat hier naartoe gaat. Dat gaat niet naar mensen toe die een andere ziekte hebben. Die ook een medicijn zouden willen hebben wat, uh, wat, hun, wat hun helpt. Dus er zijn ook slachtoffers hiervan, maar zij zitten te prijken met, uh, met dat er 750 mensen geholpen zijn nou, met het geld dat niet eens van haar is. Dat ze gewoon van andere mensen afneemt die daar misschien wel slachtoffer van zijn omdat hun ziekte nou niet genezen wordt en ze wel mee moeten ja. betalen aan iemand anders de ziekte. En ja, die 170.000 euro het is best wat. Het zou kunnen dat dat ook echt de kosten zijn van het uh, ontwikkelen van het medicijn. Maar het zou ook kunnen zijn dat die mensen hebben gedacht van ja, die schippers die gaat uiteindelijk toch alles geven. We kunnen beter gewoon tien, maal zoveel vragen als dat het gekost is. is ook ja. mogelijk. Dat weet je nu niet. Een derde wereldonderhandeling inderdaad. We doen nog een tien keer de prijs en dan uh, zakken we naar uh, 80 uh, En dan uh, yeah, uh, nog mooie uh, geld binnengehaald. Ja. Ja, en het medicijn is niet bij elke, alle patiënten even effectief. Ja, ongeveer de helft van de patiënten, daar staat het aan ook af van. De, of de ja, dat komt omdat omhoog. wij genetisch verschillend zijn. Toen ja, ja, ja. mensen ook genetisch homogeen zijn, dat zijn alle, <laughs> alle medicijnen even effectief voor iedereen. <laughs> dat moet dus opgelost worden en dat is de volgende stap. Het lijkt me echt iedereen uh, genetisch homogeen te maken. Het ja. zijn dus maar 375 patiënten in heel Nederland uiteindelijk. En wie weet wat voor mensen hier nou geen, geen, uh, geen hulp door krijgen. En ik vind zo'n medicijnfabrikant, ook al kost het hun ontzettende bedragen om dat te ontwikkelen, het is hun keuze. Zij, weet, zij wisten, toen ze dat gingen ontwikkelen, wisten ze ook dat er maar 750 in Nederland staan. In, in Nederland, hè? maar ze hebben het gewoon ja, voor de wereld gemaakt. Maar dat kunnen ze ook uitrekenen. Ze weten ook ja. hoeveel er dan in de hele wereld zitten. En ze weten hoeveel ze daarin kunnen investeren en hoeveel die daar aan uit kunnen geven. Aan dat... Ze kunnen dat hele rekensommetje van tevoren maken. Dus, uh, ja, maar je kan natuurlijk zeggen, dit is een heel... Heel niche iets. Want als er in Nederland 750 zijn dat, uh, en, en ze kunnen er maar 375 van helpen met zo'n medicijn, <kwijnt> dan zijn er wereldwijd ook niet zoveel van. Dus het, is, het blijft een ontzettende niche waar ze zich op gericht hebben. En ja, dat is gewoon hun verantwoordelijkheid om daar, uh, om daar de kosten van in te schatten. En dat moet niet tot de belastingbetaler afgewenteld worden. Wat je met deze dingen constructies krijgt... is dus dat zeg maar de, het inzamelen van het geld is gecentreerd. Ja. Vervolgens is ook inderdaad uh, dat medicijnen... want daar hebben we allemaal regels voor dat het ook uh, flink gecentreerd is. En, dan, um, ja, dan, en die, die mensen hebben dan ook wel weer toegang tot bijvoorbeeld... Uh, de ene kant gebruikt misschien lobbyisten. Dus dan krijg je zeg maar iets... Uh, één organisatie heeft zeg maar een bepaald goed... Wat, waarin ze worden gesteund om dat uh, ja, af te schermen... dat anderen dat imiteren. En tegelijkertijd die organisatie die hun helpt... om dat af te schermen... dus dat anderen dat gaan imiteren... die heeft verzameld ook de grote pot met geld... waarmee het wel of niet gekocht gaat worden. Ja, ja. Dus dat een hele foute verhouding. En dat, ja, dat gaat sowieso niet in ons... Uh, ...voordeel uitpakken, denk ik. Ja, volgens de schattingen zou dit dan ongeveer een kwart van de productiekosten dekken. Dus dat is dan misschien toch aardig wat. Misschien dat ze gewoon kijken van welk land uh, kan het hoogste bieden. En dan vragen we in alle andere landen de ja, het is, natuurlijk, het is gewoon überhaupt vreemd dat een minister bepaalt bij wet... ...wat er in een product zit van een verzekeraar, wat, wat er in moet zitten. Ja, het is gewoon bottleneck, ja. Dit levert natuurlijk een enorm lobbycircuit op. En uh, ja, waarschijnlijk krijgt, uh, nou als ze schippers weggaat, die krijgt een baantje aangeboden. Misschien niet direct bij de fabrikant Vertex, maar uh, dat wordt dan een beetje uh, doorgeschoven. Krijgt er ergens anders. Een, of ja, haar man. Zo, ja, of haar man inderdaad. <lacht> krijgt een consultancyfunctie. Het is uh, ja, dit is een enorme strijkstok heb je hier ook nog bij dit soort centrale punten. Maar nou, gelukkig hebben we Trump die al die regels wil afschaffen. Zal je, uh, je ook heel veel uh, regels afschaffen van de DEA en al die andere organisaties die medicijnen moeten goedkeuren en zo? Nu in één keer uh, ja, Ik heeft denk een... vooral gezondheidszorg, want Obama was een, een, een lobbyvuur voor de, die hele Obamacare. Dat waren allemaal verzekeraars en, uh, en farmaceuten. Daar, daar kreeg hij zijn geld van. En Wall Street natuurlijk. En Defensie. Oh. <laughs> nou, ja, maar. maar we hebben hier inderdaad een artikel over Trump... ...die dan uh, allemaal regels gaat afschaffen. schaffen. Staat er ook bij waar die ze afschaft? Of hoe oud die regels zijn die die afschaft? Wil je een regel over de telegrafie afschaffen? <lacht> ja, goed. Dat... <lacht> ja. Nou, hij gaat het over het Federal Register. En daar heb ik wel eens naar gekeken. Het Federal Register als, als maat... ...voor de hoeveelheid regulering die er is. Dat is één groot boek waar alle reguleringen staan. En dat kost nou geloof ik al... Als je het uit wil laten printen... ...dan kost het al duizend dollar... Het is een echte Milton Friedman die stond in. In, ergens in de 70 jaren stond hij al naast de, naast de reguleringsboeken in de VS. Dat waren, dat waren hele stapels met boeken, meerdere stapels die, die groter waren dan hij zelf. Uh, en dat is er daarna alleen maar erger geworden. Ja, John Stossel heeft dat ook nog eens een keertje overgedaan. En toen, uh, ja, toen was het inderdaad een, een enorme bak uh, waar hij naast stond. Dat was ongeveer de grootte van hun woning, altijd. Ja, een woning, had het. Ja, enorm gegroeid. <laughs> dus niemand weet ook wat daarin staat eigenlijk. En hij heeft daar nou 32% in de eerste negen maanden uitgeschrapt en dat is, ja, dat is toch wel een uh, aanmerkelijk aantal. Ja. Want er uh, staat hier uh, Ronald Regen deed daar meerdere jaren over om dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar uh, kijk, als, als het alleen maar hele oude regels zijn uit 1800 of zo, ja. ja. Die, die regels die functioneren niet meer. Vorige week hadden we het over de um, telegrafiewet. Hm. Ja, ja, leuk dat je dat afschaft, maar, maar ja, goed, dat de gemiddelde Amerikaan die lijkt niet eens meer onder die regulering, weet je wel. Die, die lijkt eigenlijk over een hele praktische dingen. Over dat een medicijn uh, heel lang over doet voordat het goedgekeurd wordt, weet je wel. Ja. Dus als je net een medicijn hebt wat kanker kan genezen. Maar goed, er moet nog acht jaar overheen voordat dat goedgekeurd wordt. Ja, dan, en jij hebt nog maar een maand te leven. Ja, dan, dan heb je er niks aan, weet je wel. Ja, nee, het is, uh, ah. dat is duidelijk. Maar ja. Daar staat hij natuurlijk niet bij waar het over gaat, Waar die, uh, die dingen over gaan. En, uh, hij, hij, zal, hij wil uiteindelijk 70% van de regulering schrappen. En op zich is dat wel een aanmerkelijk aantal. Ja. Misschien zijn het allemaal hele oude troep... Waar, uh, die, die, die, nergens meer, die toch nergens meer overging. Maar er staat hier... Uh, Regulations needed to track health safety environment... across a broad range of topics. From automobile safety, occupational health... health to air pollution, to endangered species. Ja, ik weet niet... Uh, hij heeft een taskforce to identify regulations ripe for repeal. En repealed hundreds of Obama-era regulations staat hier. Dus dat is wel, die uh, dus ook een um, aantal van uh, Obama's. Uh Spullen, dat is vrij recent, even terugbereid. Ik heb hier, net, trouwens, ik zit even te zoeken bij rare wetten wet in Amerika, maar goed, dan krijg je allemaal state uh, regulations. Nou. Dat je geen seks mag hebben, in Texas mag je geen seks hebben, <laughs> ja, terwijl je een is. pistool afschiet. Ja. <laughs> dat soort dingen waar... Het ja, gaat natuurlijk over federale wetgevingen, ja. uh, Niet over een lokale wet in uh, Florida, heb je in een bepaalde stad een wet dat je geen siraaf van een lantaarnpaal mag uh, vastbinden. Mm -hmm. Ja, ja, ook Milton Friedman had daar, uh, die had wel voorbeelden van wetten. Dat het echt wat er aan een fiets bijvoorbeeld, wat daar allemaal uh, qua regulering aan vastzit. En je ziet het bijvoorbeeld ook met de auto's. Al die auto's die gaan steeds meer op elkaar lijken. En dat komt niet alleen omdat ze allemaal de windtunnel ingaan, maar dat komt ook omdat de regulering gewoon heel weinig vrijheid geeft om bijvoorbeeld een, een auto met een hele berg uh, grote vinnen erop te maken zoals vroeger. Of een heleboel van die auto's die, die mogen gewoon niet meer en de regulering regering dwingt het steeds strakker naar een bepaald uiterlijk toe. Alle wetten en presidentiële besluiten die Trump tot nu toe heeft getekend. Uh, ja, Trump die voert ook wetten in. Hè? Ja. Ik zie hier een hele waslijst van de wetten van Trump. Ja, we gaan ze even niet behandelen. Ik hoor ze even in de chat. Uh, want dit komt er natuurlijk allemaal bij. Hij heeft wel gezegd van voor iedere wet die hij invoert, worden er twee geschrapt Nou ja, het klinkt uh, goed. Je weet natuurlijk ook niet, je kan een hele erge wet erbij krijgen en twee onbelangrijke wetjes kwijtraken. Dus uh, het zegt nog niet zoveel, maar... Laten we even kijken wat hij allemaal getekend heeft. Hij probeert uh, zijn bepaalde immigranten buiten het land te houden. Dat lukt nog steeds niet, geloof ik. Nee, uh, nee. Ja, want er moeten dus natuurlijk rechters ook wat mee eens zijn. Een plan om eens is, IS te verslaan, zie ik. Hij zegt dat het gemakkelijker zou maken voor kleine ondernemers om een bedrijf te beginnen. Of uit te breiden. Ja. En Het zou natuurlijk heel mooi zijn. Dan moet je sowieso wel Obamacare, Obamacare afschaffen. Maar ja, er is zoveel regulering, zou er... Ik zou in Amerika nooit een bedrijf durven te beginnen eigenlijk. In Europa is het al, ja, is het ook al link. En Brussel heeft natuurlijk ook een heleboel uh, wetjes. Natuurlijk je bedrijf beginnen in een land met lage belastingen. Ja, maar ook lage regeldruk, denk ik. Want het is ja. natuurlijk een ramp als je in Amerika. Ja, je kan jarenlang werken. En dan kan je opeens uh, met een of andere gigantische boete geplukt worden. Door, de, door de een of ander wetje dat in die enorme stapel vrachtpapier stond. Nooit je wat van vanaf heb geweten. Ja, maar meeste landen met lage belasting. hebben ook uh, weinig regelgeving. Ja, klopt. Ja. Uh, regelgeving en belasting, uh, er zit een uh, verband, uh, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, eigenlijk is regulering een vorm van belasting. Want, want het maakt het product. Het is allemaal duurder. En ja jij bepaalt, betaalt die duurdere producten. En dat geld dat gaat eigenlijk naar de ambtenaar toe die al die regulering controleert. Ik was laatst nog in een, in een winkel uh, die uh, veel reclame maakt. En ik zag dat de prijzen daar gigantisch hoog waren. Toen bedacht ik mij in een keer van ja oké, okay, reclame uh, te radio is natuurlijk ook een vorm van belasting. Want daar moeten weer de kosten uitgehaald worden die je uh, als een hebt betaald voor een licentie van de, ja. vaker rond de uh, 30 miljoen. <laughs> en ja, ja. er komt nog eens uh, vele tientallen miljoenen bij voor de... Alle kosten die je aan een monopolist moet betalen, die uh, ervoor zorgt dat jij op de radio mag zitten. Dus, ja. ja, of denk maar aan de vergunningen voor mobiele telefoonproviders. Als jij ja. bij, uh, bij, weet ik veel, Vodafone of T-Mobile een abonnement koopt, dan betaal je ook voor de vergunning die zij hebben moeten kopen bij de overheid om in die, in die band uit te zenden. En dat is ja. uh, ook ontzettend uh, duur dus ja, je, jij betaalt een groot deel, en dan betaal je, tuurlijk, als je de rekening betaalt, betaal je ook btw erover en je betaalt inkomstenbelasting van de werknemers van T-Mobile, ja. en je uh, moet ook nog eens een keer voor een licentie betalen, dus je betaalt uh, het groot gedeelte belasting, ja. Nou, We zijn wel, uh, trouwens bijna aan het einde van de, van de uitzending gekomen, we hebben nog wel twee uh, berichtjes uh, liggen. Uh, we hebben Sylvana, die een partij wil beginnen uh, alweer, en we hebben ook nog de, de, de, de, sorry, de lumpia kraam Laten we even beginnen met de Lumpia-kraam. Dan eindigen we met Sylvana. Uh, de Lumpia-kraam uh, bij uh, Station Zuidplein in, uh, in Rotterdam. Metrostation Station Zuidplein trouwens. En ik ken hem, ja, ik, uh, ik heb hem vaak gezien. En gerookt ook. Ah. Uh, je ontkomt hem niet als je de trap afloopt. Maar na 31 jaar komt er een einde aan. Ja, ik, uh, ik ken hem niet. Maar het is wel zo dat, uh, yeah, dat, uh, <coughs> dat je natuurlijk een uh, vergunning van je heersers nodig hebt om Lumpia te verkopen. Mm -hmm. En als die vergunning dan ingetrokken wordt en je zou ermee door blijven gaan, dan uh, krijg je wel met de sterke arm uh, van de wet te maken. Ja. Nou, in dit geval is het zo dat uh, ze hebben een bestemmingsplan en daar past de lumpia kraam uh, niet in. Nee. Zo gedetailleerd is dat bestemmingsplan. Dus dat een appelflappenkraam kraam zat daarin in het bestemmingsplan. Toeval. Oké. Okay. Nee, ik verzin maar wat. Okay. <laughs> ik stel me ze voor. Nee, ja, hey, sorry. Uh, u wilt de zaak beginnen. Een uh, kruinier. Ja, uh, in het bestellingsplan staat dat u een, een uh, kapsalon moet beginnen. Mm. Nou, uh, nou ja, deze meneer probeert nog. De, ze proberen nog wanhopig iets op sentiment te spelen. De, mijn ouders zijn gevlucht uit Vietnam met niks. Zij hebben, op, zij hebben dit opgebouwd. En ze vinden het nog steeds leuk om te doen. Iemand van de gemeente vroeg. letterlijk aan mijn ouders. Waarom ze niet een uitkering aanvragen? Ja, dat is natuurlijk. Uh, wel heel sneu dat je ondernemers uh, tegen ondernemers zegt van uh, uh, ja je mag niet meer ondernemen ondanks dat je het leuk vindt ondanks dat uh, de mensen je producten kopen uh, vraag maar een uitkering aan als je dat man zegt... een een gulle bui of zo ik wil uitkeringen weggeven ja Ik dacht ik zal de pijn verzachten die mensen die nee. stomme vrienden de mees, die denken natuurlijk dat je moet werken voor je geld dat is een oud idee, dat is al lang achterhaald. En ik zal even laten zien hoe dat hier gaat. Ik Kan gewoon uitkering aanvragen en uh, dan wil ik die, die, die tranen en die sentimentsverhalen horen op pot. En de woordvoerder van de gemeente, die zegt: de familie mam, die wist al 13 jaar dat ze weg moet. In 2004 besloten in het standplaatsenbeleid van Charlotte. Ze hebben een nieuwe locatie aangeboden. Maar daar hebben ze nooit een ondernemersplan voor ontvangen. Okay. Nou, zei, ze is van Rotmarop ergens anders naartoe. Maar we zeggen hier niet waar. Alex zal de pop die zegt. Ja, dat is we, we krijgen een locatie aangeboden bij een zwembad. Maar daar stond geen horecavergunning op. Dan moeten ze opeens boeken gaan verkopen. Vraagt hij. <laughs> ja. Om vaste gasten zitten, kruin niet te plegen. Maar mijn vader komt er regelmatig. Dus, nou ja, de, het is natuurlijk raar. De, de, bij een privébezitter zou het natuurlijk ook zo zijn dat een privé-eigenaar van een winkelcentrum. Die kan ook gewoon zeggen: van nou, jij mag er wel en jij mag er niet in. En ik vind jou stinken en ik vind jou uh, goed. En die kan natuurlijk iedereen eruit schoppen en erin aan laten die die maar wil. Maar dan is het rechtmatig verkregen eigendom waar ze hun eigen geld in hebben gestoken. En dit is gewoon een criminele organisatie die zich de hele publieke ruimte toe-eigent en meent te mogen bepalen uh, wie waar uh, zich wie, wie zich waar begeeft. Mm. Ja, als ik wel kijken, hebben ze enige motivatie van uh, wat er dan wel moet gebeuren of waarom zij er niet mogen staan. Maar behalve dan, ja, het staat in de plannen, kan ik niks vinden. Ja, ze hebben gewoon de plannen gemaakt en uh, ja, ja de, in de gemeente Rotterdam, die bepaalt nou helemaal van wat er met het station gebeurt. Want die zijn, uh, tussen ze de eigenaar, ja, die zeggen van, ja, uh, Lumpia, Lumpia-kraan past er niet in, want ja, die hebben ons niet omgekocht. <lacht> ja. <lacht> Zo gaat het meestal wel, hè? Het is een uh, rietzaak die ons meer biedt. Uh, ja. Nou ja, goed. Dan gaan we maar even naar Silvana toe. Silvana! De naam die we normaal gesproken niet zouden noemen. Maar uh, ja, nu ontkomen we er niet aan. De dame gaat een uh, nieuwe partij beginnen. Artikel 1 uh, was schijnbaar niet uh, goed genoeg. Ja, die partij die heet uh, Bijeen. En uh, probleempje: de naam bestond al. Even iets beter moeten googelen, denk ik. Ja, of, of bij een, uh, zeg maar, degene die uh, die naam al claimen te hebben, die had, uh, ja, die stond niet hoog genoeg in uh, Google of zo. <laughs> Ja, kijk, het gaat hier om een uh, psychotherapeut. Psycho een beetje lastig wordt eigenlijk. Uh, collectief En die, uh, die zijn dus boos. Ja, ze nemen onze naam over. Hier kan verwarring om ontstaan. En die zegt. <lacht> <lacht> uh, nou. <lacht> ze kunnen ook proberen mij te liften op de succesvolle stilvaden. Nou, dat dat kunnen. Dat kunnen. <lacht> als, als iemand jouw vader googelt, dat zij er dan terechtkomen. Dat ja, dan... Uh... Maar goed, jouw vader zegt zelf maar weer. Ja, het is toch iets anders. Mensen maken de verwarring niet. Dus ja. ik weet niet of dat ooit gaat, iets gaat worden, deze. Deze zaak. Ja, vorige partij was ook niet veel geworden. Maar... Heeft ze ook nieuwe standpunten of is dat gewoon hetzelfde uh, ja, zel, drama? Het gaat... drama, denk ik. Ja, maar ik kan ze dus weer um, laten we zeggen: Calimero gaan spelen. Ja, ja, de... Ze moeten mij weer hebben. Ik ja, denk dat ze nog steeds probeert te uh, grossieren in de Oppressed Olympics. Ja. ja. Waarom is de partij daar niet uh, MeToo of zo? Gewoon. <laughs> <laughs> Dat weet je in ieder geval zeker. Nee. Heb je in ieder geval een hashtag al die veel aandacht zijn. <laughs> een beetje te denken aan uh, namen. Blijkbaar moet het op één eindigen. Anders dan uh, klopt ja. het niet. Doe van... genoeg in de tijd. <laughs> <laughs> Misschien iets van een allen voor één, zoiets. Nou, een, even... uh, een en een helftje. Theater. Oh, die bestond al. Stond die al? Ja, van, uh, van zo'n afsplitsing van, van de fortuin van LPF. Oh, uh, oké. Eén van de, zeg maar. oh, okay. uh, de duizenden oude hardforks daarvan. Wat, uh... Algemeen belang voor eigen belang. Mm -hmm. ja. Hitler-uitspraak. Ja. Maar goed, Javanna is natuurlijk zelf ook weer een afsplitsing van Denk, wat weer ja. een afsplitsing is van de PVDA. <laughs> allemaal hardsvorks, jongens. <laughs> en die worden steeds minder waard ook, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja, kijken, dat, uh, Denk had drie zetels, uh, Javanna nul, dus... Dat het me nog best wel verbaasd was, dat er nog mensen waren die op tankvinger stemmen. Maar goed, denk ik ook wel van de TVDA en zo. Dus... Ja, Turk even. Ja, mensen die. Uh, ik heb wel eens... Het zou best wel kunnen inderdaad, dat mensen denken van, hé, hey, die naam ken ik. Staat er staat dan... trouwens een turkcoin, Ah, ja. oh, Volgens mij een... kun je daar best wel aan verdienen. Turk is zo'n. Uh... De Erdogan. coin. <laughs> ik kijk, kijk even een Turkcoin. Even kijken hoor. Turko TRK Turkcoin. Ja. Die schijnt te bestaan. Ja. Of nee, oh nee, het gaat om een plan om een uh, Turkcoin te beginnen, of niet? Nou ja, goed, neem maar ga verder, hè. Die? Ja, wel, wel. Er bestaat een, een Turkcoin, schijnbaar. Er wordt in ieder geval wel over gesproken. Hm. Uh, Jij denkt, die Turken zijn wel nationalistisch genoeg om gewoon blind die coin te kopen. Ja, nou, als je ook een Geert coin en een Trumpcoin <laughs> hebt, ja, dan... yeah. Of anders hm. een e-lira e zou je het kunnen noemen. Ja, je hebt ook een e-golde dus dus ja, De Kim, ik. de Kimcoin. Maar goed, uh, ga verder met, met uh, Sofana. Kunnen we nog iets nuttigs zeggen? Oh, <laughs> kunnen we nog Nee, is sowieso <laughs> nooit. <laughs> ja, het is geloof ik wel iemand die, die op een of andere manier heel goed publiciteit weet. Uh. Ja, ze heeft netwerk, ze heeft bij het IMF gewerkt ook. Uh, dat ze snapt het wereldje. weer. Ze heeft bij het IMF, IMF gewerkt, joh. TMF. DMF. Oh, TMF. Uh, Zo'n muziekzender. Hey, ja, ik dacht, bij de IMF. Wat, wat hebben <laughs> we die nou? <laughs> nee, nee, nee. Onder Christian Lagarde. <laughs> nee, TMF. Zo'n muziekzender was dat. En, uh heeft ze Sylvana Sol gepresenteerd. En dat is eigenlijk ook het enige wat ze gedaan heeft eigenlijk gedurende haar leven. Meer niet eigenlijk. Dus uh, ja, ze heeft videoclips gepresenteerd. Het zal ook op haar grafsteen staan. Van, nou ja, TMF gepresenteerd en uh, geprobeerd de politiek in te gaan zonder succes. Ja, ja, Kijk, als je natuurlijk bij TMF werkt, dan kan je mensen ja, beïnvloeden. Maar ja, je bent nog steeds afhankelijk van of ze zich door jou willen laten beïnvloeden. Maar als je eenmaal in de politiek zit, dan uh, hoef je daar niet meer op te wachten. Dan kan je gewoon met harde hand je wil opleggen. Dus ja. is een stuk makkelijker zat er. Ze had ook niet echt de ideale mensen gevonden om mee samen te werken. Ja. In het begin tenminste. <hijen> Vooral toen, uh, nou ja, toen er allemaal op en van stond over uh, Turkije. En die mensen <hijen> van Denk wil daar ook helemaal niks over zeggen. Toen werd zij ook weer gevraagd van, wat vind jij van wat in Turkije is gebeurd? Dus dat was ook niet heel erg handig van haar. Waarschijnlijk gaat ze zich sterk maken voor uh, gender toilet in het vervolg. <laughs> ja, ja, ik denk dat dat haar volgende stap is. Allee, wacht, Zwarte Piet komt er sowieso aan, dus... <laughs> dat is uh, dat wel. Ja. Ja, Ik denk dat het wel steeds meer gaat gebeuren... ...dat politieke partijen nergens meer overgaan. Ja, dat, dat juich ik eigenlijk ook uh, toe, eigenlijk. Hè? Ja. En uh, dan, uh, dat, dat is ook een van de redenen dat dit uh, dat artikel... Uh, erin mocht blijven want ja we hadden er eigenlijk helemaal niks over te zeggen maar het enige wat ik er wel over te zeggen heb en jullie ook denk ik is uh, natuurlijk dat uh, hoe meer partijen, hoe beter. Uh, ja. Nou ja, en het is, ze kunnen ook principieel niet meer verschillen, want ze zitten allemaal aan dezelfde dingen vast, dat zie je ook. Dat uh, met, in Amerika, dat ja, Obama die schiet uh, het zoontje dood van een al al al, al, al en, en Trump die schiet het achtjarige dochtertje dood, of die laat dat doen. En ja, dan krijg je ophef over dat, dat Trump twee scheppen ijs neemt, terwijl anderen er maar één hadden. Ja. Dat, dat, dat is ook het enige waar ze het over kunnen hebben, over dat soort onzin-dingen. Want over de echte zaken, dat schip dat gaat, dat vaart gewoon door. Nou, ook als je de politiek bekijkt in een spectrum van kosmopolitisch um, versus nationalisme en meer overheid versus uh, meer markt, dan zie je dat alle politieke partijen eigenlijk in één hoekje zitten. Van uh, nationalisme en uh, overheid en niet op uh, cosmopolitisch en uh, markt. Ja. ja. Ze willen allemaal de grenzen dicht hebben, zelfs de linkse partij, eigenlijk. Uh, en, en ze willen allemaal meer overheid en minder markt. Dus ja, de enige concurrentie is gewoon de tegenovergestelde kant. De, de, kant, de, de rest zit allemaal in hetzelfde hoekje. Gewoon allemaal ja, ik hetzelfde. Dacht dat, uh... Noem Komsky dat wel eens gezegd heeft... dat de manier om mensen onder controle te houden... is een, een heel hevig debat creëren... in een heel klein speelveld. Ja. Je maakt het speelveld heel klein... en dan ga je met een hele hoop op, ophef... ga je daar... Uh, uh, in vechten. Dat het lijkt alsof het allemaal... heel wat voorstelt die verschillen. Maar uiteindelijk ja, heb je gewoon niks te kiezen. Ja. Maar het lijkt heel veel. Dat, dat, is denk ik, ja, dat lijkt me wel een beetje... het, het uh, spel dat er gespeeld wordt. Ja. Want... Want ook, ook uh, Trump en Hillary, dat leek een titanenstrijd. Zoals ze elkaar naar het leven stonden. En eigenlijk verschilt het allemaal niet zoveel. Net zoals Obama en Bush, eigenlijk niks. Ver... Die oorlogen gingen gewoon door. De schuld ging gewoon omhoog. Het aantal mensen op voedselbonden ging omhoog. Het uh, aantal uh, regulering dan toe. Uh, er verandert eigenlijk, eigenlijk niks. Uh, ja, goed wat, en Amerika. Uh, weer... Vandaag heeft uh, Trump ook weer een, een, een centrale bank president benoemd. Opvolger van. Jelle, en dat is ook weer een uh, gelddrukker. dus uh, Niks nieuws. Ja, niks nieuws andersom. zon uh, hoort het eigenlijk? Hoort, hoe heet die vent. Uh, Wat we er nog nooit van gehoord hebben, neem ik aan. Nou ja, ik in ieder geval niet. Uh, Powell. Powell? Ja, Powell? Jerome Powell. Geen familie van die andere Powell? Chris Powell. Uh, weet je ook, ja? ja, ja het Colin Powell. Colin Powell, ja. <laughs> die, die over Clinton geëmaild ge had. Still dikking bimbo's at home. <laughs> <laughs> Heb ik iets gemist? Hey, dan de, de vond ik speciale toevoeging at home wel, wel apart. valt. <laughs> hij, hij, hij wilde dan eigenlijk liever niet de Clinton kamp ingaan. Because Bill Clinton is still dikking bimbo's. Dat had je kunnen zeggen, zeg maar. maar hij zei, Bill Clinton is still digging bimbo's at home. <laughs> dat, dat, dat is echt te ver. Ah, ja. Dan doe je dat is dus een stap te ver. Okay, okay. Maar om terug te komen de, ja, op de Jerome Powell, die heeft dus, uh, gaat de, de nieuwe centrale bankdirecteur worden. Oké. Okay. Heb je daar een beetje achtergrond in voor Nee, uh, Nou, dat is wel heel ver van de. Uh, maar ik, ik las al ergens dat de. Dat de Deep State heeft gewonnen. <laughs> Mr. Okay. Powell wordt een nieuwe. Dus hij zal wel even Goldman Sachs vandaan komen of zo. Uh, uh, niet aanbevolen aan Iron zeg maar. <laughs> <laughs> zoals, zoals Green Spin. <laughs> nou goed, uh, ja, we zijn een beetje aan het einde geko uh, gekomen van dit programma. In ieder geval, tijdens het uh, hele programma is de Bitcoin uh, met uh, meer dan 100 uh, dollar gestegen. Dus uh, ja. Goed, ja, ik weet niet, jongens, of jullie nog iets willen toevoegen voordat ik het ga afsluiten. Nee, slaap lekker. Ja. Hey, jongens, wat rustig zou ik zeggen? Ja, uh, ja goed, uh, dames en heren, jongens en meisjes en alle genderneutrale. Uh, <laughs> <Ja>, uh, <laughs> zijn, uh, zijn, uh, zijn er nog borrels? Dat, dat, dat las je nog alles. Nee, eens toe, nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik volg dat niet meer. Dus, uh, nee, daar nee. buiten zijn toch ook nog wel borrels? Ja, we kunnen zelf eentje organiseren. Misschien heb ik dat een de idee. Bol. Ja, Misschien moeten wij gewoon weer een borrel gaan organiseren ergens in Utrecht of zo. Uh, de radio uh, ja, ja uh, misschien wel een idee om wat een keertje te gaan doen, maar ik ga hem even afsluiten. Uh, dames en heren, jongens en meisjes en alle genderneutrale luisteraars en alle meeluisterende huisdieren en iedereen die zich niet genoemd voelt. Uh, ik dank jullie hartelijk voor het luisteren in deze uitzending. Uiteraard zijn we de volgende week weer en ik wil ook alle deelnemers uh, danken voor het deelnemen. En uh, ja, dat was het dan, uh, Toen de hier. Ik wens iedereen nog een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. No, I'm tired.